1 uur Watermogenmoed bij het nws journaal Het blijft onduidelijk of er losgeld geld is betaald. voor de vrijlating van drie ontvoerde Nederlanders in Nigeria. De Nigeriaanse actievoerder. die de drie begeleidde. toen ze werden ontvoerd, zegt dat hij zeker weet dat er niets is betaald. Een van de drie Nederlanders zelf meldde eerst dat er wel geld was betaald. Maar in tv-programma Pauwen Witteman vanavond wilde hij er niets meer over zeggen. Bij de explosie in een kolenmijn in Turkije afgelopen middag... zijn volgens de regering zeker 17 mensen omgekomen... maar sommige media melden meer dan 150 doden. De ontploffing was op een diepte van 2 kilometer, waarna ook brand uitbrak. Er zitten nog meer dan 200 mijnwerkers onder de grond opgesloten. Honderden reddingswerkers, collega's en familieleden... hebben zich verzameld bij de mijn in het westen van Turkije. Premier Erdogan gaat naar de mijn toe om toe te zien op de reddingsactie. Italië dreigt te stoppen met het registreren van asielzoekers die via de Middellandse Zee het land binnenkomen. Als de Europese Unie niet snel iets doet tegen de migrantenstroom uit Afrika en het Midden-Oosten, staakt Italië de opvang van vluchtelingen. Als Italië dat dreigement uitvoert, kunnen asielzoekers zonder dat hun iets in de weg wordt gelegd verder reizen naar omliggende landen om daar asiel aan te vragen. Dit jaar kwamen al meer dan 25.000 bootvluchtelingen aan in Italië. Gisteren nog verdronken zo'n 200 asielzoekers... toen hun boot voor de Italiaanse kust omsloeg. Gregory van der Wiel gaat niet naar het WK. De verdediger is de opvallendste afwezige... in de groep van 30 spelers... waaruit Ponscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie opmaakt. Behalve van der Wiel viel ook John Heitinga af. En Van Gaal doet even min een beroep op doelman Kenneth Vermeer. Het weer vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 5. Overdag geregeld zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het is dan zo'n 14 graden. Vanaf donderdag droger, meer zon en stijgende temperaturen... tot 18 graden in het weekend. Tot zover het NOS journaal En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A18 Zevenaar richting Varsenveld is dicht tussen Knooppunt Ouddijk en Weel door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is de voicemail van Nicolette van Dam. Ik ben er even niet. Ik eet namelijk een broodje met. Oh, Dat gaat wel even duren, dus spreek maar wat in. Groetjes! Ja, u hoort het. Schaamlipto. Nice. Nu toch ook gewoon met vruchtvlees! Voor mijn bureau! Het is weer zover. Het zijn de wiebel XXL-weken. Een hele kar vol boodschappen. Voor mijn 24. Voor 24,95. Als je daar geen ademnood van krijgt. Dan weet ik het ook niet meer. Met een cd van Wiebel's hoe jij. Wiebel, vooral Voor een keukenspun. Wiebel Supermarkten. Het ontneemt je de adem. Zoveel aanbiedingen. Nu ook een België-filiaal. Giel's Record, Nu. Uur 44. Kapot. FM machtigiel Serious Serious Radio FM Goedemorgen Gerard het dom in de nacht op 3 FM You're in danger 100,000 disparos Lost in the jails in South America twee cd speler Midden in de nacht en hij is zo blij als een klein kind. Heerlijk. Rolling Stones en undercover cover of the night. Op de nacht van dinsdag op woensdag. Dat is lang geleden. Dat je s'nachts was op 3FM. Überhaupt, hè? Ja, dat is al een tijdje oh, terug, eigenlijk. Wacht, al lang. Dat was een tijdje terug dat je wat was. Nou, op de nacht. Ja. Dat is alweer een tijdje terug. Wanneer was dat? Uh, de laatste keer was... Uh, even een belletje voor... Ja, ik denk dat ik al weet. Volgens mij was dat september... Uh, 18, 2012, 2012. Echt waar? Ja, toen stopte ik nog met een freaknacht, volgens mij. Nou, welkom terug. En nog steeds ergens in mijn lijf zit het hele programma. Ik zat vanmiddag te denken, wat deed ik ook alweer de, van de vrijdag op zaterdagnacht? Maar ik weet het allemaal weer. Ik heb ook wat mensen proberen te bellen. Ik denk, de uitspraak van de week van Dimitri, die moet erin. Je gaat toch niet het weer met Heek Westbroek doen, hè? Zou ik <laughs> Oh, dat kan ik wel proberen. Kijken of hij nog ergens... Uh... Bel hem nu. Zou ik, zou ik Henk nu bellen? Nee, ja. dan, laat ik dat niet doen. <lacht> Jochie zit net meer in een, uh, <lacht> een slaapsessie. Wat ga je doen dan tussen nu en kwart over Ja, Weet drie. je, uh, wat we vroeger altijd de deden, niks. We zien wel. Weet je, uh, als je wakker bent, laat het dan vooral weten. We openen goed die telefoonlijn niet. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt. De, de, de nacht van dinsdag op woensdag is echt lang geleden. Dat is gewoon... Uh... Ja. Ja, maar dat is echt 18. Dat, dat is 18, uh, dat durf ik bijna niet te zeggen. Dat zou oh, erg zijn. Maar Heb je ook zo'n stiekem gevoel? Dat je gewoon, kijk, die ging moeten een keer slapen, maar de klok tikt achter je neus en dat is ja, jouw record nog niet. Nee, dat is mijn record niet. dat je tot 10 minuten niet in die te slaap gevallen. Ja, ik, ik ken het ook een tweet van iemand die zegt, wauw, ik zit al 5 minuten losstop naar Rosemary en de <tie> Oh, way to go. Ja, het is, um, het is heel raar. de teller staat op 43. Maar hij heeft dus uh, voor alle duidelijkheid iedereen die denkt... Ja, hoe kan dat nou? Hij zit toch een record te doen? Hoe kan het nou al afgelopen zijn? Nee, dat is dus niks aan de hand. Hij heeft elk uur vijf minuten opgespaard. Uh, en nu mag hij even een paar uur slapen. Ik ben alleen heel benieuwd, wat doet het met Giel? Want hij was in een opperbeste. De stemming, mag ik toch wel zeggen? Ik heb daar straks bij de dokter mogen spieken. En die had. Uh, uh, Giel heeft van die elektroden op zijn lijf. Die van alles en nog wat meten. Hartslag en zo. Maar ook zijn stressniveau. Hij heeft hij dus de hele fucking avond gezeten. met een stressniveau van iemand die onderuit op de bank ligt. Nee. Terwijl die gewoon zijn werk deed. Ja, maar dit is dus. Kijk, dit dat is dus uh, typisch uh, Giel. Die ziet het Ach. gewoon niet als uh, iets stressigs. Dit is gewoon. een deel van je broekzak. Ja, maar dat is ook hoe je niet kapot gaat. Hè? Ik bedoel, als ik het zou moeten doen, na zes uur lig ik er af, joh. Klar. Ja, ik, ik weet het ook wel zeker. Ik heb een keer uh, een marathon gedaan van de dag van de arbeidsvitamine. Ik begon om 9 uur en eindigde om 9 uur. Nou, ik geloof dat ik thuis dan een infuus heb. Nou, sowieso, maar ik bedoel ook aan de zuurstof moest. Maar echt, het uh, was verschrikkelijk. Ik kon gewoon, ik was kapot. Kapot! En deze man heeft net 42 uur uh, op die antenne gezeten. Hoe dan, hè? En uh, op basis van, als ik hier zo kijk, superfood. Ja. En wel hele goede lunches, hoor. Dat uh, mag ik toch wel zeggen. Ja, dit doe jij, hè? Ja, ik regel dat, ja. Ik heb er vanmorgen ook weer... Nou, voor morgen. hallo, het is, uh, het is na twaalf. Voor straks hebben we ook weer een prachtige lunch. Iemand, uh, ik ga nog niet zeggen, wat, dat hoor je, dat hoor je straks al. Ja, dat hoor je straks. Eerst lekker nacht. Maar het leuke is, we hebben ook nog uh, uh, zogenaamde witnesses hier in de studio. Echte getuigen. Die hallo, getuigen! Dan... Hoe vinden jullie de sfeer? Ja? <swek> <swek> ah, jongens, kom op, We is. gewoon gewoon bankgasten. Hoe hangt die sfeer erbij? Goed. Ah, prima. Nou, ik, dan weet ik dat ook. Ze zijn er nog steeds, ze hebben geen reet te doen, maar ze moeten dus invallen. En ze hebben dus nu een soort logboek waarin staat. Gerard draaien de Rolling Stones. Waarschijnlijk. Nou, dat zou fijn zijn, toch? Dan hoeven wij het niet meer te noteren. Nee, dan hoeven wij dat niet meer te doen. Nou, ik heb wel een de base knijter klaarstaan. Niet. Want die deden we altijd als tweede. Echt? Zullen we hem doen? Ja, welke? Okay, ja. Moeten we moeten wel even kijken of de trein wel rijdt. Want dat is natuurlijk wel de NS. Even kijken. We schakelen over naar spoor 3. En daar. Ja. Wat voor trein is het nou, jongens? Tweede. En op de B knijter. En die mogen wel wat vaker gedraaid worden zo af en toe. Beatmasters, weet je nog? Ze hadden een hitje met Hey DJ, I can dance to the music you play. En dit was bene de B-kant. Dit was de B-kant. Maar ik weet nog, dat die werd ook af en toe gedraaid. Dus de B-kant mag ook. Heerlijk. leuk om weer terug te komen. Vet hè, ja. Vette track is dit. Blijft die ook. S-K-A-T-R-A-I-N, de ska Train. Nou, het is uh, kwart over 1 geweest. Ik denk dat het tijd is voor... Nou, dit, ja, daar gaan we dus weer. Dit is weer een probleem. Dit is al het muziekje wat ik sowieso met Veenster al had ge... Kazoet, heb. Maar het was ook altijd het muziekje wat we s'nachts reden de, de, tijdens het cognac-moment. Ik heb de cognac vergeten. Je... Wat? ja Stom, hè? Nou heb ik wel van alles in het 3 voor 12-postvak zitten, maar de cognac? Nee. Die niet, hè? Nee, laat maar. Ik, ik ben, we zijn tegenwoordig ook hele gezonde men, mensen geworden. We drinken niet meer zo gek veel. <lacht> maar um, ja, zitten keurig gezond aan het water en zo. Maar het ik, ik, is ook weer wet. Ik reed hier naartoe. En ik werd aangehouden door een politieagent. Net als vroeger als ik aan de fiknacht reed, altijd werd ik aangehouden. Met name de laatste maanden. Wat moest hij? Um, mijn uh, koplamp bleek doorgefikt te zijn. Ah. Dus ik werd aangehouden, en ik zag er natuurlijk uh, verdacht uit. Mm -hmm. Dus ik moest uh, blazen. En dan heb ik laatst eens dus een filmpje gezien... van een compleet laveloze man uit Engeland. En die moest dus blazen. En die pakt dus dat, dat, dat ding af van die agent. En die doet dus... <lacht> de, de, die drinkt die, hem op. Die, die dacht dat er wat in te zuiver nee. zat. Dan moest ik zo uit omlachen. Ik was bijna geneigd om dat weer te doen. Wat ook niet slim is om, als je aangehouden wordt... te zeggen tegen de agent... Joh, ben jij niet die gast van de village people? Ook niet zo handig. Nee. Dus ik heb gewoon heel vriendelijk meegewerkt. En was niet, uh, ik had geen kennis genomen van mijn doorgefekte dus. Je Sorry, meneer agent. Te. Ik krijg geen boete. Mocht doorrijden. Ik uh, oh, nou, zal zo meteen de police gaan draaien. Maar dus we hebben geen cognac um, Maar um, we hebben wel de inhoudsopgave. Dit is de inhoudsopgave. <laughs> Dit is de inhoudsopgave. <laughs> Dit is de inhoudsopgave. Is wat lager. Hier is de inhoudsopgave. Ja, <laughs> um, nou ja, we, <laughs> helemaal niks! Nee, we... is toch wel iets? Ja, nou ja, ik, denk, ik heb een kleine primeur. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar ik heb namelijk het allereerste exemplaar van de nieuwe barbecue box. Gerard Ectons Barbecue Box 2014 ligt vrijdag in de winkel. Goeie maar ik heb hem al! Nou, me, wie hebben we allemaal? Dus zal ik het eerste exemplaar gewoon weggeven zometeen. Is dat leuk? Nou, zeker wat erop staat ook. Ja, ik durf mag ik het niet zeggen het, ik, of ik, niet? Ja, ik mag het niet doen, dus doe jij het maar. Waarom mag jij het niet doen? Omdat het dan weer een etalagebeveiling ding is en zo. Oké. Okay. Commissariaat. Dit is een cd met Margaret Singana en we are growing ja, maar de goede versie, Growing marijuana. De, de goede versie. De mesonets and heartache Avenue. Ooh, ooh. Lekker, hoor. En Garaba de Palo en Bonito, maar die kan jij beter. Garaba de Palo. Benito, todo me panete Benito. Ace of Base met Wheel of Fortune. Ja, niet die andere. Ik kan dacht je er deze. Is, je What, What you gonna tell your dad's like a wheel of fortune. Queer Smell Jack met So Good To Me staat er ook op. En Kaoma, Lambada. En Jessie Ware met Ach. Running. Heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik was heel lief. Oké. Okay. Come to my island. Dus die ga je weggeven? Die ga ik weggeven. Ik, denk, ik, denk, ik zag dat het mooi weer werd. Ik dus dacht aan man. mij, maar... Hm. Ja, nee, ik regelde ook één voor jou. Ja, nee, Geef maar niet? hoe ga je hem weggeven dan? Het Oh nee. Ja. Want... Weet je, als je zo gaat beginnen, dan ga ik over twee nachten met feestra Belgisch Dart, oké? Okay? Oh ja, lachen ja. Okay. ja. Of maar eh, Belgisch boning is ook lachen, hè? Moet je met negen kegels proberen een bal om te gooien ook, dat hartstikke leuk. <laughs> nee, maar dan gaan we gaan straks dus. Uh, het verklein, klein, klein woordjes quizje. quizje klein woordjes, quizje, woordjes Spelen. Uh, je kunt je dus nu al opgeven als je zelf denkt, ik heb nog lang niet opgegeven, dat kan. Uh, even kijken hoor. We uh, zullen straks mij even bellen, hoef niet. Uh, voor de mensen die denken, wat is dat ook alweer het verkleinwoordjes quizje. Heel simpel, ik hou jou één minuut aan de lijn. En binnen die één minuut moet je alle vragen... daar maar mogelijk met verkleinwoordje beantwoorden. Sms dan even, naar vier keer drie Dat is handiger, 4 keer 3 Ja, doe dat maar even als je mee wilt doen. Dan, dan krijg je de allereerste cd, de, allereer, de allereerste exemplaar... van de Barbecue Box 2014. Nou, hoe fijn is dat? Uh, dus uh, zullen we even een kleine uh, proef doen? Dus stel jij me wat vragen, dan verkleinwoord ik ze. Mm, oké okay, Geert, wat heb je vanmiddag gedaan? Ik heb vanmiddag uh, heerlijk uh, lunchje tot mij genomen. Met fijne ingrediëntjes. Op een heel klein bordje. <güls> Oké, okay, heb je er nou ook afgewassen? Uh, nee, want afwasborsteltjes waren kapot. Kapotjes, kapotjes. Kapotjes. Oh, <hijs> zie je daar gaan we er al! Het is, echt, het is een verschrikkelijke quiz. Dus ik waarschuw vast, uh, dat is uh, ongeveer uh, de strekking van de hele verhaal. Dus, uh, uh, nou, voor de rest, uh, Freak Elf. Ja, we hebben hem niet, maar we doen net alsof hij er wel is. En wat doen we nog meer? Ja, uh, oh ja, de sfeercheck! De, de sfeercheck? Ja, gewoon even kijken. Nou, niet alleen hier in de studio, maar ook gewoon even wat er aan de lijn hangt. Eens dus kijken hoe de sfeer erbij hangt. Zullen ze doen? Nee? Okay. Hallo met de radio. Hallo. Hallo. Dag Gerard. Hey. Hoi, hey. oh, je spreekt met Joep. Joep! Joepie ja. de Poepie. Ik ben bijna Joep <laughs> Hoe is het Joep? Eh, uh, goed. Is het helaas midden... nog wakker. Is het... Oh, je zit helaas nog wakker, ja? Ja, ik moet ja. eigenlijk slapen. Oh, ik dacht nee, helaas omdat je dan naar dit gauw hoe moet luisteren. Nou nee, want ik, ik, ik zat toevallig net, ik moest nog wat doen voor werk... ...en ik zag op Facebook uh, dat Giel ging slapen en dat uh, Gerard de vervanger zou zijn. En ik denk die Gerard die spoort niet. Nee, klopt. Dus ik zet de radio aan en dan hoor ik die plaats van train. Ja, skatrain en niet de band Train voor alle duidelijkheid. Ja. Ja, nee, dat is waar. Dat ja. vond ik wel te passelijk. Dat is wel geinig, toch? Ja. Oké, okay, maar stel je voor dat je morgen wat te doen hebt: hè? dat je moet werken of iets dergelijks. en je zou nu moeten slapen. Ja, dat is wel lastig, denk ik. Ja, en er was nog wel een slaapliedje voor Giel straks, maar. Uh, die is er voornamelijk bij. Ja, die was voor Giel, hè? Ja, maar hij heeft hem ook een beetje verneukt. Dan word je dus eindelijk in slaap gezongen en dus dan zit hij. Niet lukken. Zit hij dan in. Weet je wel, nee. Maar goed, ja. ik uh, draag deze uitzending aan jou op, Joepie uh, de Poepie. Oh, wat leuk. En dan wens ik jou een fantastische nacht. Ja, dankjewel. Succes nog voor de, ja, de twee uur. Ja, poeh. nou, ik hoop dat ik het haal nou, hoor. Dat, het is, je wel, uh, dat is niet ja. mis hoor, hè? Hey. Twee uur. Ah, nou goed. Uh, ik ga thanks. slapen trouwens. Oh, ja. Nou zeg ik tegen jullie allebei. Bye bye, man. Bye bye. Nou. Ik wou eerst Joep bye-bye laten roepen. Oh, uh, Joep, bye-bye, man. Bye-bye, man. Bye-bye. Bye-bye, Nou, ik vond het gezellig. Binnenkort weer eens. Uitstekend. <laughs> ik zal kijken wat ik voor je kan... Bij jou op de veranda. Veranda. I'm holding back just swan. Oh, baby, it's out of my control, it's going on. But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Kus, ja, Oeh en, uh, en nog een keer de A. En, uh. ja, ze komen er nog wel door. Hoe moest je nou ook weer uitspreken? Ik heb het gisteren proberen te onthouden. Ke Keisha, kei, Ke Ke Ke keuze, Tweet iemand, keuze. Je moet keuze zeggen. Dus je hebt Keisha, je hebt Kisha, je, je hebt keuze genoeg in ieder geval. Dat is duidelijk. Highway, harder, harder. deze chanson, dit chanson. Giel's recordpoging, even onderbroken dus voor een klein beetje slaap on the side. Heel erg belangrijk. Giel, eindelijk even een paar uur pitten. Ben benieuwd hoe hij eruit gaat komen. Straks om kwart over drie, dan gaat hij weer verder. En dan heeft hij dus gewoon eindelijk voor de eerste twee dagen een beetje slaap gehad. En dat is wel uh, een uur geleden dat het geval is geweest. Ah, drie voor half twee. Goedemorgen. Een beetje apart, Ik hoor trouwens net van iemand die zegt: De laatste keer dat jij van dinsdag op woensdag nacht te horen bent geweest, was, was waarschijnlijk ergens een keer in een glazen huis. Oh ja, dat is waar ook. Valt nog best mee. Nou, ondertussen eens kijken hoe de sfeer de, in het land aan toe is. Een hoop lampjes knipperen, dat betekent dat de mensen bellen. Een ouderwets concept, maar wel leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, sorry, ik, ik kan, het zit er nou wel heel erg in, hè? <lacht> dat ik mag gewoon goedemiddag houden vannacht. Met wie? Met Victor. Victor, hoe is het jongen Het is, het is heel lekker. En vrijwillig wakker of ben je aan het werk? Nou ja, ik ben vrijwillig wakker, want we hebben een nieuw huis en die ben ik lekker aan het opruimen. En eigenlijk moet ik wel slapen, maar ik dacht van ja, weet je, die zooi, dat wil je ook. Nou, oh, een nieuw huis. Een nieuw huis. En heb je er nog een muurtje uitgetikt? Uh, een salon gebouwd in de garage. Een salon? Een, ja, een schoonheidssalon. Dat meen je toch niet? Dus jullie ja. uh, je, je gingen kijken naar die woning en je dacht, nou hier, hier potentiële ruimte zit daarin. En uh, moest je het allemaal nog isoleren en zo? Uh, nee, dat viel gelukkig wel mee. Maar wel wandje, platen, vloer en uh, riool door. Of een uh, uh, afroepbuis doortrekken en water en uh, een hele make uh, Maar uh, het wordt prachtig. En de officiële opening, is die al geweest? Uh, nee, nog niet. Maar wil je een uitnodiging? Nou ja, misschien heb ik op uh, dat moment wel een begrafenis. Maar wat voor salon is het? Het, een schoonheidssalon. Een schoonheidssalon. Maar zit jij, doe je dat er zelf? Of doe je te dat? Nee, nee, nee. nee. Mijn, mijn, uh, mijn vriendin uh, die, uh, die doet dat. Oké, okay, dus die, dat is een, de schoonheid zelf. Dat kan niet anders. Die, zo, nou, dat nee, is echt nee. dat is niet te gewoon. Hoewel, dat zeg ik nou wel. Maar moet je maar eens kijken bij mensen die uh, schilder zijn. Thuis, jongen, bladert het van de muur af. Dat is bij bloemisten ook zo. Nee, bloemisten hebben wel op zich wel altijd bloemen in huis. Dishokkers ik... hebben altijd de platen thuis. Ja. Maar, maar het is wel... Kijk, zij ziet er prachtig uit. En, en ik ben eigenlijk niet om haar te zien. Dus, dan, dus, dus je moet niet naar mij kijken om te vragen wat voor beroep op doet. Pretty women walking with gorillas down my street. Dat geldt voor jou ja. dan. Ja, nou, okay. ja, ja, ja, inderdaad. Nou goed, ik ben benieuwd of de officiële opening binnenkort plaatsvindt. En uh, ja, geef een, stuur een foto van de salon. Vind ik leuk. Oh ja, dat is, dat is goed. Oké. Okay. Gerard, de 3FM.nl. Ik hou hem aanbevolen. Ik, uh, ja, doe me zeker. Nou, ik probeer je wakker te houden. Hoeft niet hopelijk. Je weet het niet. Uh, nee, nee, het gaat wel lekker. Oké. Okay. Lekker slapen, jongen. Ja. Maar je mag ook blijven luisteren. Vind ik niet erg, hè? Ik, ik vind het heerlijk. Ik, ik, ik, ik vroeg me af, hè, is het nog mogelijk om mee te doen aan het quizje? Oh, wil je, wil je? Ja, ja. Echt waar? Echt waar? Oh, we hebben een officiële kandidaat voor uh, ons verkleinwoordjesquizje. Zullen we, ja, zullen we het doen? Ja, ik kan mij het ook schelen. Huppatee. het verklein, klein, klein, klein, eh, quizje, klein, het woordjesquizje. Het woordjesquizje. Het verklein, Ja, uh, ik, uh, ik weet niet of je het ooit eerder gehoord hebt, het is alweer een tijdje terug dat we hem voor het laatst gespeeld hebben. Nee, het is voor mij het eerste keertje, maar ik vroeg me af, is het minuutje al ingegaan? Nee, nog niet. Uh, oh. ik, uh, nee, ik, Dit is eigenlijk nog het, het, het, het uitlegminuutje. Ja? <laughs> dus uh, daarna gaan we spelen. Je weet hoe het werkt, ik hou je één minuut aan de, uh, aan de lijn, aan het lijntje, ja. sorry. En uh, we moeten wel een sfeer blijven. En uh, als, jij, uh, als je het redt, we hebben een hele spannende jury. Ik kijk heel even naar de jury aan mijn linkerhand. Ja, spannende jury. Nou, we hebben zeker een spannende jury. Holy crap. Dus uh, die gaat uh, de bol nou letterlijk in de gaten houden. En ja. uh, Victor, als je dat redt, dan krijg jij... Actons Barbecue Box 2014! Woehoe! Juist. Ja, dia. ja. dia. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, uh, yes, zeker. Ik ga nu allemaal vragen stellen die ik al weet, maar ik ga het gaan kijken of het, of het je lukt. Ja. ja Oké. Okay. Ja, ja. Victor, omschrijf eens even nou, de ruimte waar je je nu in bevindt. Ik ben uh, op dit moment in mijn slaapkamertje uh, met uh, hier in de open deuropeningetje. Uh, het lampje brandt, uh, zachtjes. Oh nee, we hebben al een fout. Hebben we hebben een fout. Ja. Ik bevind mij op dit momentje, had je moeten zeggen. Ah, ah, ah, ah wat een, wat een blindlegger. Blind Damn. Damn. Ja, zie je, zo, zo vervelend is deze quiz dus. En uh, een kutkusje. Ja, is verschrikkelijk. Maar dat maakt niet uit. We gaan hem de hele dag doorspelen. Het gaat iemand een keer lukken. Ik, uh, ik wens die persoon succes. <laughs> ja. En tot die tijd een spannend muziekje. Okay, bye bye. Man. Het was mij uh, ja ik wou het zeggen, woest genoeg. En ik zeg bye bye man. Bye bye man. Bye bye, man. bye, bye Victor. We hadden het niet even kunnen redden zonder jou. Vertaald naar het Engels. Without you. Nou, dat is toevallig een plaatje van Child Man. Dat kan geen toeval zijn. Look now. All alone, eight thousand miles away from home. Some nights I cry myself to sleep, just know I almost got beat. Empty, fractured, cold every day. Ripping and ragged skin when I go away. Mother. I'm a brain. I'm gone. To go thinking of no one else. I'm so glad we're free of that past. ego trip and the glass, Spent five minutes with you at last, thinking of no one else. op de radio geweest. Heerlijk. Child Man Without You. Mm. Mm. Jackson en so Justin Timberlake... So And love Never That's Felt So Good. good. Moet uit nog I Love You Baby achteraan. Dat zit er niet in, maar in mijn hoofd... Moet ik, I Love You Baby. Ik had dus hard er zo achter gekund. Er is een uh, vette Grand Remix maar die heb ik nog niet gehoord. Maar deze vind ik ook echt... Bye. Heel erg fijn. En nou voor dus Child Man. Ik ben helemaal plat aan het afkondigen. Heb ik van Giel geleerd de afgelopen 48 uur. Het was uh, without you. Nou, even kijken of we uh, rond nog hebben hangen, de drugsbaron. Ik weet niet zeker of hij nog hangt. Net wel. Hallo. Oh, nee, hij is weg. Dat is jammer. Nou, Hallo. Oh, oh ben jij wel. Ben je wel Ron? Hallo, nee, ik ben Marcel. Oh, Marcel. Hoe is het ja, jongen? Ik ben Marcel. Hoe is Marcel? Ja, super! Ben je aan het doen dan? Oh, ik ben een uh, biertje aan het drinken en ik ben aan, uh, aan het genieten van jou. Dat lijkt me heel sterk. Ik, kan me, ik snap dat je het biertje lekker vindt, maar dat je van mij aan het genieten bent, dat lijkt me heel raar. Ja, je hebt in 2009 heb je hier op uh, Groningen uh, hier op uh, de markt gestaan. Heb ik Klaas naar de... huis. Oh, 2009? Bij jou? Was je ja. bij uit Groningen? Ja! Ah. Ik zat even te denken, shit, we stonden ook weer in 2009. Iedereen zat mee denken hier. Gelukkig, ik trok de la open en zag hier. Dus ik wil voor de gewoon even leuk bellen, even kijken hoe de sfeer is. Dat hebben nou, we uit te weten. De, de, de, de, wat, wat nou, luim, wat ik heb zo van, luim, ja, ik luim, van 2009 is op grote markt hier in Groningen. En uh, laten we er gewoon even gekheid van maken. Gekkerheid zeg hè? gekkigheid. Ja. Ja. Nou, wat had je gedacht, jongen? Nou ja, ik wou in elk geval Giel heel veel succes wensen. Ik zal het hem ongetwijfeld doorgeven. Nee, nou ja, om kwart over drie uh, wordt hij dus gewekt. Volgens mij gaat het uh, op een hele ontspannen manier. Dat komt allemaal goed. Hè? Ik kijk heel even naar mensen die ja, ervoor ja, verantwoordelijk ik, zijn. Uh, kijk, uh, ja. Aldo via internetstream, weet je wel. Hey, het is ook verslaafd. Wat heb ik je ook niet? De... Van, nou, ik moet gewoon even bellen, even gek doen. Katzo is. Ik wil gewoon even. Mij laten blijken hoe, hoe ik er gewoon van geniet en uh, nou, ik vind het gewoon tof om, om jou aan de telefoon te krijgen. Nou, dat is geheel wederzijds, uh, Marcel. Uh, mijn, mijn dinsdagnacht kan niet meer kapot. Nou, uh, inderdaad. Kapot, kapot, kapot. Hé, hey, maar hoeveel biertjes zitten er wel in? Geef voor, voor mijn informatie, hè? Uh, ik zit nog op vier biertjes. Oh, netjes voor dinsdag. Hè? Maar wat nou als het vrijdag was geweest bijvoorbeeld? Hoe had je er dan al in? Ah, een heleboel, denk ik misschien. Nog meer, hè? Het er he? ligt eraan hoe gezellig het is, weet je wel. Maar je tikt er over de kratje doorheen, ja? Uh, makkelijk. Ja? ja, zeker, zeker. Maar alleen bier of drink je ook andere spullen? Nee, nee, nee, geen andere spullen. Dus je bent niet van bijvoorbeeld wijn of. Uh... Uh, van wijn ja, maar... word je geen Zacharij. Bijvoorbeeld. Nou, ik kan niet tegenover sterke drank dan, Geen sterke drank? Nee, dus, Maar 36 biertjes prima. Oké Marcel, nou, helemaal fijn. Nou, ik dacht van, ja, ik wil gewoon graag even bellen, even een complimentje... Ja, dat kan ik al begrijpen. nou, wat fijn. Dan ben gewoon ik kijk dit naar de glaas saus Ja, en dit. er wordt zo'n derde brievenbus geopend, dus dat komt wel goed. Fijn dat we met elkaar praten, maakt dat wel nog niet uit. Hè? Ja, precies. Ja, nou dat. Wacht even hoor, die herrie staat zo hard voor je gewaagd tussendoor. Tussendoor. Ja, dat laatste heb ik helaas niet goed verstaan. Dat lijkt echt wel vrij. Dat denk joh. Is verdomme niks veranderd in al die jaren. Ik vind het gewoon top. Ja, ik vind het ook. Ik Sorry, ik rijd ineens een tunnel. Ik wens jou een fijne nacht. Goed in Groningen. Ja, Chant kerel. Bye bye man. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Echt waar, ja. Het was echt vrijdagnacht weer, hè? Ja, dat is goed. Uh, even kijken of er nog iemand... Ik, knapt, ik zocht Ron, maar niet weer... is Ron nou echt weg? Nee, nee, ik ben er nog steeds. Hallo! Ja! Hallo! Hoe is het, Ron? E Eindelijk zijn we er! Hoor, nou Ron, ook nog wakker en wel. Ja, ik moet werken, joh. Wat dus, dan? Uh, ik, ik ben supervisor. Ik zit nog wel tot 7 uur hier op mijn plek, hoor. Dus. Tot 7 uur? Ja. Het is ook een soort van wakker blijft marathon. Alleen ik mag daarna naar bed. Oké, okay, nou ik zal je een beetje op uh, muziekje geven. Probeer <middels> hier maar als je overheen bim Oké, nou ja, dus uh, wakker blijven en zo. Wil je ja, meedoen met ons quiz? Heb je dat nou goed begrepen? Ja, ik, ik altijd Alleen voor dedication zou ik hem al mogen krijgen, vind ik. Ik zit al twintig uh, minuten vlak zo. Ja, net als vroeger eigenlijk, hè. Ja, daar kunnen wij helaas niks van doen. Um, eh, jammer. <laughs> ja, zo werken die dingen. Um, maar je wilt graag meespelen met onze verklein woordjes quizje. Ja, zeker. Nou, dan moeten we het maar eens gaan doen, een klein, klein, Ik wil, ik klein, wil mijn uitbreiding klein, uitbreiden. Quizje, quizje. Ja, een klein -quizje. Want uh, ja, er staan een prachtige dubbel CD tegenover. Maar het is een moeilijke quiz, hè. Het is een moeilijke quiz. Ja, ik weet het, ja. Maar ja, ik zal hem even omhoog houden jongens. De barbecue CD 2014. En uh, ik hou je dus één minuut aan het praten. En in die minuut moet je proberen alles daar waar mogelijk, daar waar mogelijk. Het moet ook wel een beetje grammaticaal kloppen, vind ik. Uh, en moet je uh, gaan verkleinen. <grijg> ik ga mijn uit best doen. Ja, nou prima, dan gaan we het ja. even uit. Nou, Westeron, vertel eens even. Hoe lang zit je al uh, dit werk te doen? Uh, al een klein jaartje. En hoeveel jaren wil je nog? Nog zeker 35 jaartjes. Zo, dat is een heel lang, lang tijdje. Omschrijf eens even de ruimte waar je, je nu in, in uh, bevindt. Ik zit in een klein kantoortje met uh, kleine stoeltjes... Uh, wat pennetjes... een uh, computertje. Dat was het al. En hoe ziet jouw woensdag er bijvoorbeeld uit? Uh, vooral slaapjes doen. En uh, verder is niks eigenlijk. En hoe laat uit bed? Uh, uurtje of één... Uurtje of één. Nou, dan kun je lekker, uh, ja, lekker uitslapen. Um, moet je nog boodschappen doen? Sorry, wat zei je? Heb je nog, moet je nog boodschappen doen morgen? Ik moet nog boodschappen doen. Dan haal ik banaantjes en uh, mandarijntjes, wat broodjes en wat bletjes. Nou, ik vind Ron, uh, ik kijk even naar de zuur. Die minuut is nu voorbij. Uh, ja? even, even kijken of, uh, of je een foutje gemaakt hebt. Nee, de, de, de, onze eendregisseur steekt een klein duimpje omhoog. Jij ja, nog veel andere dingen, maar die zal ik je niet uh, doorgeven. Yes, yeah, <lacht> ja, ja! <lacht> nou Ron, je bent een fantastische prijswinnaar! Jij bent uh, uh, de allereerste, het allereerste exemplaar, mag ik toch wel zeggen, van uh, Actons Barbecue Box 2014. Met nou, Bo super, Saris direct. en uh, Garabba De Palo en Klankcarousel en Sam Sparrow en Riguerda en Simply Red en OMC en Freak Power en vele anderen. Super, super, helemaal goed voor de uitbreiding. Wat ga je ermee doen? <laughs> ja, ja bij de, naast de andere zetten en heel de zomer afspelen natuurlijk. Ja, het wordt weer mooi weerlastig, dus kom goed. Geweldig, ja. ja. Veel plezier. Dankjewel. En werk ze vannacht, hè? Ja, dat komt goed. Heel goed. Bye bye man! Bye bye. bye bye! Bye bye! Bye bye! Ja hallo, het is een freaknacht. Dan gaan we Boers Springs zien rijden, hoor! Badlands! Deze ingepakt. En dat is vroeger. En er moet dan een van Springsteen bij. Welke pak je dan? Ja, Born to Run, Darkness on the Ash of Town, een van die uh, twee. Het werd uh, toch Darkness on the Ash of Town. Daarvan Badlands. Is het al zomer? When I met you in the summer. To my heart beat sound. We fell in love. As the leaves turn brown.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 Kelvin Harris in dit geval. En, uh, maar is het lekker, hè? Zegt Zeg dat wel, ja. Matthew in the summer. Fijne videoclip er ook bij. Ja, ik heb uh, laatste vakantie uh, gedaan. Klein beetje even in de buurt van iets Italiaans. En dan heb ik even de laatste badmode, dacht ik, gezien. De dames daar droegen halve stringetjes. Dat betekent dat ze een gedeelte tussen de. hebben. En de rest is. Uh, nou, het is, je, je ziet meer dan ooit, laat ik het zo zeggen. En net op het moment dat ik dacht, nou, als dat een nieuwe badmode is, zitten we gerimd, geramd deze zomer. Ja, toen zag ik een foto uit Australië. En daar hebben ze, nou dat heet dan de zogenaamde de, de mini bikini. Dat zijn gewoon iets te heet bikinis. En het is niet normaal. Het zijn gewoon driehoekje hier. En je hebt dus niet alleen een vlossende veter achter, maar dames. Ook van voren. Uh... Ja, het ziet er niet uit. Ik heb het echt, ik dacht echt dat het een grap was, maar ik.. ik... Ja, yeah, serious, het is niet normaal. Als dat de mode het, uh, deze zomerje wordt, dan zitten we echt met een, uh, met een groot probleem. Ik denk dat je meer dan ooit mannen op een buik gaat zien liggen op het strand. Uit pure ellende, als ze niet meer weten wat ze ermee allemaal moeten. Helemaal. Juist. Kijken we wat we hebben. Uh, even kijken. Hallo, goedemorgen. Hallo? Je raadt het nooit! Ach. Ja, dat was vroeger, hè? Hallo, u bent in de uitzending, hoor. Ik heb ook echt Ja, leefmuziekje staat aan. Hallo? Met de radio. Hallo? Oh, we zijn ook op televisie, hè? Is dat het probleem? Ik hoorde net we op tv zijn. Mijn excuses, mensen. We zijn ook op de buis. En het allerleukste is dat links van mij de letters E-O staan. E-O! Jezus. Ach, het met wie eigenlijk? Hallo? Ja, goeiemorgen met Jasper. Ah, Jasper, goedenavond. Hoe is het jongen? Ja, lekker met jou. Ja, ik moet zeggen, de dus sfeer hangt er leuk bij. Ja, mis je het al? Maar dat kan er van alles gebeuren. Ja, zou ik heel eerlijk zijn. Ja. Ja. <laughs> zie je het mijn, <laughs> zie je het mijn smool, of niet? zie er een beetje aan smul jij wel hè? Nou ja, ik kijk geen TV. Oké, okay, nee dat is het niet zo. Hè? Kun je het horen? Ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik hoor het al. Okay, ik die blauwe ogen. Ja, en zo blauw zijn ze niet. Dus dat is wel. Ach, ja, het is wel, We moeten wat vaker er gewoon weer spontanisch in de nacht doen. Ja, dat is toch gezellig. Ja, het heeft wel wat. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, mijn gezin is heel blij dat ze die, die, die, die gekke papa weer zien. Maar ondertussen, ik denk wel eens, nou, het staat toch wel weer zollig zijn. Ja, maar snap slapen ze toch? Ja, dat is wel waar. Maar dan, uh, ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk uh, geen uh, 100 jaar een weekend gehad. Dus ik kan je melden, die zijn er tegenwoordig, weer. dat is al wel heel prettig. Maar het, het juikt wel, ja! <lacht> dus uh, nou, ik, blij, ik, ik, ik, ik, ik kan bij deze officieel toezeggen dat ik nog een uur doe, zo. Kijk, dat is mooi. Blijf je erbij? Ik blijf erbij. Oké, okay, nou, het is, ik bedoel, ik, het, het gaat helemaal nergens over, hè? Dit zijn de enige twee uur die ik deze week doe. Voor de rest, straks straks weer en... Uh, die gaat, weer, uh, die gaat weer twee dagen non-stop en dan is er weer zo'n rare nacht... dat iemand even zegt, hallo, daar ben ik. En uh, ja, ja het, het, het is, ik vind het zo knap. Ik denk dat ik het niet had gekund. Ja, ja het, is wel, het is wel goed. Uh... Heftig, hè? Ja. Ja, maar wel, mooi. Ik maar het wel, wel mooi. mooi. Het is spannend, hè. Het eerste wat ik dan zocht, is oh, zou die er nog zitten? Zou die nog zitten? En dan doet de wekker aan, en ja hoor, zit die zit er nog steeds. Dus hij haalt ja, het wel. Ja, ja. Hij haalt het wel. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij uit zijn, uh, uit zijn twee uur durende slaap uh, komt. Zo het was best gezellig, hier moet ik je zeggen. Maar we hadden ook een beetje vrijdagnacht nacht gevonden, dat vroeger. We gaan het merken, jongen. Ah, dat zeker weten. Ik wens jou in ieder geval een fantastische dinsdagnacht. Ja, jij ook. Succes ermee. En bye bye, man. Bye bye. Bye bye. Ja. Het eerste uur is alweer voorbij, Listen. Watch. Share. 3fm.nl. 3fm. Maar maak je geen zorgen, we zijn zo weer terug. Uur Watermolgemoed met het 3fm. Het dodental van de explosie in een kolenmijn in Turkije is volgens de regering opgelopen tot zeker 151. 76 mijnwerkers zijn gewond geraakt, van wie er één slecht aan toe is. De ontploffing was op een diepte van 2 kilometer, waarna ook brand uitbrak. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op en zitten nog honderden mijnwerkers onder de grond opgesloten. Premier Erdogan gaat vandaag naar de mijn toe om toe te zien op de reddingsactie en om familieleden van de mijnwerkers te steunen. Binnen een paar maanden moeten er nieuwe technieken zijn om vliegtuigen beter te kunnen volgen. Hebben vliegtuigfabrikanten afgesproken met de Luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Na de spoorloze verdwijning van het toestel van Malaysia Airlines... ruim twee maanden geleden... staan nieuwe technieken om vliegtuigen te volgen weer hoog op de agenda. Vanwege de hoge kosten zit er nog weinig schot... in het gebruik van betere volgapparatuur. Ook nu is nog niet afgesproken... wanneer alle vliegtuigen die apparatuur aan boord moeten hebben. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is het lichaam van een Franse fotojournaliste gevonden. De 26-jarige vrouw is vermoord. In het land is een bloedige strijd gaande tussen christenen en moslims. Vorige week zeiden fotografen dat ze met een christelijke strijdgroep meeging... die een islamitische militie wilde aanvallen. De Libris Literatuurprijs 2014 is toegekend aan Ilja Leonard Pfeiffer... voor zijn boek La Superba. Het tragische liefdesverhaal speelt zich af in de Italiaanse stad Genua... waar Pfeiffer al jaren woont. De jury onder leiding van Paul Witteman noemt La Superba... een belangrijke roman met universele zeggingskracht. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.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 en dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met twee meldingen. De A18 7a richting Varsenveld is dicht tussen knooppunt Oudijk en Weel door een ongeluk. En op de A28 Hogeveen richting Assen is tussen Hogeveen en Hogeveen-Fluitenberg de afrit dicht, ook door een ongeluk. En dan was de 40. Giels Radiorecord, nu uur 45. 3FM. Vannachtig heel. Ja hoor. Op drieën even. We een beetje te, bij de tijd zijn, jongens. Hallo? Klas? Klas? Klas? Ja, even aan de hand. Dank u. Dank u. Let's wrap it up. Let's rock it up. I'd wrap you up and take you home for sure Would you want to capture me? One thing that I'd like to say to you discussie met mezelf. Kan dit nummer eigenlijk nog wel, maar... Uh, yeah. Ja, het is toch gewoon lekker, heel niet? Het is toch gewoon wel lekker? Wat is het lekker, Het is net hier. Het heeft toch met de bandnaam te maken. Dan Need Network. Dan Reed. Ja, zo heet die man. En Get To You. Heerlijk. We dus gaan we ons nergens voor hoor, vandaag. We hebben een G. Oh, ja, we hebben een G, jongens. We hebben een E. Schrijf even mee. We hebben een R. Ja, een R. Ja, het is wat. Hè. Hmm. Weet wat? Lekker naam, geluk. Zo, uur twee van uh, deze rare ingelaste uh, soort van freaknacht, de uh, miet, uh, giel, uh, zijn uh, recorden nacht. Hoe gaan we dit nou goed omschrijven, Zeg hey. dit past niet in uw programma, dit, hoor, dit. Maar maakt verder niet uit. dus sfeer hangt er leuk bij. Uh, hij heeft nog een uur en 13 minuten ongeveer. Nee, niet eens. En nog een uur en acht minuten. Een uur en acht minuten. Dan moet hij we er weer uit. Arme Giel. Och, dan ging je net een beetje... En dan moet je eruit. Ja, ik ben zo'n lul die zijn slaap nodig heeft. Maar Giel is al tien jaar chronisch slaaptekort. Dus ik, ja... Ik ben benieuwd. We gaan het straks meemaken. Ik heb beloofd in ieder geval om wakker te maken met een turn op de base knijter. Dat wordt dan nummer twee straks. Waarvoor mijn nederige excuses. Allereerst eens kijken hoe de sfeer erbij hangt. Goedemiddag! Dat oh, klopt, klopt, ook, klopt ook niet helemaal. Ik zeg goedemiddag. Met wie? Met Basti. Hey. Adrian, Adrian. Hey. Oh nee, Basti is ook goed. Ja, Basti, Het is goed. Hoe is het met jou dan? Ja, ook goed joh. Nou, het is leuk om jou zo aan te treffen op, uh, op de tv en op de radio. Dus, uh. Ja, ik schrik er zelf. Maar, ook uh, van. Ja man, zo leuk zo'n uh, ouderwetse freaknacht. Maar uh, heb je een carrière switch gemaakt om uh, bij, de EO, bij de EO te gaan werken of, Ja, uh, nou, dat ook... zeg ik net ook ja. Ik, ik, ik, ik zou eigenlijk... Uh, ja, uh, ja. Ik denk, godsamme, hoe kan ja, dat? Ja, godsamme ja, ik zei Uitkijk jezus. Uitkijken, dat. Nee, uh, maar Maarten heeft gisteren ook een op verteld uh, terwijl de EO-centraak was, maar laat die maar niet herhalen joh. Dat is niet nee, laten we dat ]acht... niet doen. Uh, dat is uh, als we er weer gedonden. Ja. Maar jij klinkt ja, jij klinkt ik. nog erg wakker en zo. Wat was die occasion? Ja, nee, ik, ik, ik ben nog erg wakker. Ik, uh, ja, wij volgen een beetje Giel. We gaan hem ook lekker steunen heel de week. Dus we gaan elke nacht we gewoon even bellen. En normaal bel ik altijd in de vlieknacht met Sander Oog, uh, Ja. Dus ik ben ik vaste stamgast, zeg maar. Je bent een vaste ja, stamgast, Ik ben even weg en we hebben nieuwe stamgasten, ergens dat. Ja, maar ik zat je ook altijd wel te kijken, maar ja, toen had ik andere dingen te doen en nu heb ik, zeg maar, wel tijd op vrijdag. Dus, eh, uh, ja, ja, het zou ook nou, wel ja. leuk zijn als jij ook alweer terugkomt in die verdieknacht, zeg maar, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dan die Barend en Wijnand weg. Uh, en dan nou ja, maar, ik, ja maar ben, ben, ben, <lacht> ik ben heel blij dat baard en Wijnand er zitten, dus, uh, <lacht> nou, ja, die het ook wel goed, hoor. <lacht> nou, ja, je bent het een soort, nou, ja. een soort heintje slash heintje slash Davids Davids, komen we komen altijd wel weer een keer terug. Ja, daarom. Dus euh, nou, laten we het hopen dat je ook nog een keer terugkomt in de nacht hoor. Oh, ja, die ben je er nu, maar gewoon weer een vast programma krijg. Um, er zijn vast een paar mensen in mijn omgeving die daar protest tegen aantekenen. Ja. Maar, maar het is juist leuk als je die verwacht, toch? Ja, daarom. Zeker weet je joh. Ja, en ik uh, las nog of ergens onlangs, uh, beste vader of zo... Dus, uh, nou, dat is wel een tijdje geleden, hoor. Ja, nee, ik was ik ergens, joh. Ik denk, ja, dat is ook leuk. Ja, dat was direct nadat ik hiermee gestopt was. Dus zie je, het was ergens goed voor geweest. Ja, zie je, toch. Het is ergens, het is ergens is goed, goed, goed voor was. geweest. Hey, hey. Ja. ja, joh, maar ik hoop echt wel dat je een keer terugkomt. Want uh, ja, het was toch altijd wel uh, gezellig. Ik zou, dus, wat ik, voor, uh, ik, ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Ja, fantastisch, Gerard. Oké, okay, jongen, ik wens is jou goed, een jongen. fantastische nacht. Ja, jij ook nog. Even veel plezier nog. En uh, bye, bye, bye bye man. Bye bye bye. bye. bye, bye, bye. bye. Ja, kijk, dat is een beetje de sfeer hier aan de telefoon. Voor de, de gij nog even eentje doen, maar oh, niet. Hallo met de radio. Hallo. Hallo. Hallo. Een vrouw. Nee, dat deden we, vro nee, we vroeger ook altijd. Wel dat altijd mannen alleen maar. Nu uh, met uh, wie? Met wie denk je? Nee. Diane? Ja? Nee! Ja. Het is Diane! Ja, gaan we een uh, nieuwe editie zo moeten dus niet doen? Uh, ja, wat jij wil. Dat meen je toch niet? Hoe is het met je? Ja, ja ik ben ziek, maar... Uh, Ach, het is ook niet te geloven. Nou ja, sommige dingen veranderen echt nooit. Zo moet het dus dus niet, Diane. Wat heb je nou weer onder de leden? Ja, ik euh, ben verkouden en mijn moeder die is ook al ziek. Dus, uh, wat heeft je moeder dan weer? Die heeft uh, ja, heel iets raars, dat is... Uh, iets uh, uh, raars! Griep aan... Sorry. <lacht> griep aan de evenwichtsorgaan. Oh, dus dat is als ze constant uh, dreigt uh, om te vallen. Zo van oh, ah. dat je denkt oh. ja. ja, dat heb ik ook een keer gehad, ja. dat is heel irritant. Maar uh, dat geldt, ja, daar gaan we dus weer. He? Zo moet het dus. <tied> <luken>. <tied> zo moet het dus niet naar Nee, precies. <tied> maar. Hoe is het dan bij jou? Uh, nou, ik moet zeggen, de sfeer hangt er leuk bij. Ja? Het lijkt wel uh, vrijdagnacht. <tied> Jelle, ja, ja, Dat klopt. Dus niet, he? Maar uh, je moeder is er nog steeds. Mevrouw Wolkers is still alive. Ja, en ze is nog steeds wakker. Oké, okay, ja, ja, ik weet nog die, uh, die hing regelmatig aan de telefoon uh, op vrijdagnacht. En uh, steken we ja. ik, ik weet nog dat uh, we hadden een opname van haar. Even kijken of we die hier nog. Oh ja, dit was uh, mevrouw uh, Wolkers. Uh, uh, slechtst eigenlijk. Ja. Maakt ze dit geluid nog steeds, hè? Dan niet. Ja, als jij rond 5 uur uh, knap plakken maakt wel, wel, ja. Ik hoor op dat. De... Volgens mij doen ze het nu live, of niet? Nee, we. <laughs> nou, zo... ik we zo het dus niet. Uh... Ja. Nou, hier dit komt hoor. Nee! <laughs> Dankjewel. Oh, uh, mevrouw dag. Wolkers, ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor net dat we verkouden. Je bent verkouden aan uw evenwichtorgaan? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dat is altijd, hè? Ja. Nou, geweldig. Je, hoe vaak ben je al gevallen? Nou, één keer toevallig. Oh, één keer? Ja, één keer maar. En dat was van, van de morgen, dus... En uh, je stond net de ramen te lappen, natuurlijk. Nee, ik kwam er met bed oh. uit. Oh, nou! Oh, nou. Hé, hey, maar is ja. er niks gebroken, zo? Nee, hoor. Oké. Okay. is helemaal niks. Dan is het goed. Nee, geluk, niet. Ja, oké. Okay. Ja. En heb je nu medicijnen maar ja, gekregen? Maar ik, ik moet... Nee, zelfs dat niet, hè. He. Nou, het wordt wel nee. een keer tijd, denk ik, hè? Nee, maar helemaal. Geen medicijnen? <laughs> maar, nee, ik heb geen medicijnen, hoor. Maar goed. Maar uh, ik moet dan wel, wel beter zijn, want ja, we hebben hier donderdag een feestje. Een feestje? Oh, van waar? Ja. Nou, dan wordt uh, mevrouw Wolkes, die wordt dan uh, een vijf en nog een vijfjarig. Oh mijn god. 55. En hoe gaan we dat vieren? Ja met een lekkere slag om taart. Eh, heerlijk, zo'n slag om taart. En wie gaat hem in uw gezicht versmijten? Ja, Precies, is daar al een gegaan voor? Nee, nee, nee, het wordt netjes opgegeten. En, uh, en we hebben genoeg taart. Heerlijk. Nou, dat klinkt als een feestje. Ja. Nou, mevrouw Wokers, ja, nee, ik vond het, al, nee, nee. Ik vond het al nu alweer een woest genoeg, hè? Ja, dat dacht ik ook hè. En uh, geef Diane een uh, dikke vette zoen. Ik, ik zal Diane even geven. Maar in ieder geval uh, doe in ieder geval Giel heel veel succes wensen, want ik luister elke ochtend. Ben jij dat? Nou, Daar ik zal het, het meteen door. Ik geef het door aan hem. Oké, okay, nou hier zie die Ja, geef even. Dat? Ja, ik wil net afronden, okay. maar het maakt wel niet uit. Bye, bye. Hi, Diane. Hi. De telefoon aan je moeder geven. Zo moet het dus niet. Zo moet het dus niet, hè? Nee. Je wordt weer bedankt. Bye, bye, baby. Bye, bye, Diane. Bye, bye. Meterschap, hè, met de verkoudheid. Saves the be spainer That punk is playing at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll, I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. ABOUT! Zet dan wordt Giel wakker. Ik kan niet laten, jongen, maar dit is de nummers. LCD Sound System. Daar fuck is playing in my house. Het is trouwens wel grappig. Wat een nou, wat een grappig. Uh, hij wordt nou letterlijk in de gaten gehouden, Giel, want hij hangt dus nu aan allerlei apparaten ook en zo. En uh, er komt net uh, zijn, uh, ja, toch de, de man die het allemaal in de gaten houdt. De, de inspectie, de lichamelijke inspecties en lijfwacht, mag ik misschien wel zeggen, komt naar me toe en zegt, we hadden geen signaal. We hadden geen signaal. We dachten dat hij dood was. En net op dat moment, plop, was hij er weer. Ik denk dat hij een hele rare nachtmerrie heeft. En dat kan niet anders. Het moet iets heel raars zijn. Maar goed. Er is niks aan de hand, jongens. Geen paniek. Move along. Het komt allemaal goed. Maar nu eerst. En het is tijd om een beetje te raken. Onder het motto, het regent hier en het gitaar. Had je hem al gehoord? Ik vind hem fijn, hoor. Nieuwe zingen van The Rival Sons. Fizzing with freshness. was geweest, had hij erin gestaan. Oh, in de lijst met de leukste liedjes van dit moment. De Rival Sons, die hebben eigenlijk alleen maar goede liedjes. Ik kan niks aan doen, ik ben een beetje fan van ze. die Pressure in Time. Ken je die? Oh. Ook zo'n... Ah. Zo'n rammer. Ah. Nou ja, goed. Ondertussen uh, zie ik uh, Heavy Light hier binnenkomen Gasten! Nou ja, ze, het is echt... Uh, het is, is feest, mensen, hier in de studio. En die komen vast niet van mij. Die komen van Giel. Die gaan straks voor hele live spelen, straks, ja? ja. Tof. Ondertussen hebben we trouwens ook vier nieuwe getuigen in de studio. Hallo! Hallo! <laughs> Ja, die komen we namelijk, dat is wel leuk om twee, was er een soort wisseling van de wacht. En uh, dan komen we, normaal gesproken altijd naast uh, een stuk of drie, maar zijn we zijn nu met z'n vieren, wat leuk. Hebben ja, ja. we wat te vieren vannacht, dat is duidelijk. jullie hebben morgen allemaal niks te doen? Jawel hoor. Allemaal gewoon, dit doen jullie gewoon voor de, rij, voor de lol. Ja. Gewoon getuigen zijn bij uh, de recordpoging. Nou goed, uh. je hebt nog uh, ongeveer, uh, nou ja, nog een klein gedeelte met mij en dan komt Giel weer uit zijn uh, slaap. Kijk hoe het trouwens aan de telefoon is, want kijk hier lopen allemaal mensen in en uit, maar leven de mensen aan de andere kant nog. Hallo met de radio. Ja. Ja. Hé. Oh. Heb ik uh, contact met de andere kant? Ja. Hallo, Gerard. Hallo. <laughs> Ik wil uh, tegelijkertijd jou bedanken en even mijn excuus aanbieden voor Serious Request een aantal jaren geleden. Oh, ik wil een heel John Bakker gesprek gaan voeren, ik denk we komen vast nog een heel eind, misschien krijgen we zelf nog wel keiharde porno, maar dat gaat niet gebeuren, sorry. Uh, wat, uh, wat was het, uh, wat dan? Wat heb je gedaan dan? En nou, het was uh, in een nacht toen het vrij koud was en ik heb veranderlijk volgens mij door jouw radioprogramma lopen verkondigen hoe koud het was. Een... gesteld werd door jou. Je hebt in mijn <laughs> programma verteld tijdens de Serious Request hoe koud het was. Nou, het, uh, een aantal uur later bleek dat de radio buiten stuk was. En ja, ik was zo fanatiek door de radio aan het uh, vertellen hoe koud het was. En uh, hoe graag wij ons plaats wilden horen. Dat dat volgens mij uh, jouw uitzending een klein beetje verstoorde. Oh. Maar onze plaat hebben we trouwens nooit gehoord. Dus zouden we niet willen kijken. <laughs> Doet er een serious request. Nu, nou, kijk, oh, nu ben ik dus echt in de war, hè? Ja, um, ja dat is een moeilijk verhaal. Dit, dit. Ik zal natuurlijk kijken wat ik voor je kan doen. Maar wat was het ook alweer? Het was, uh, even kijken, een push-up van de freestylers. Oh, ja, nou, dat is wel een goede workoutplaat op zich... voor de mensen die uh, fit moeten blijven. Ja, het is ook s'nachts nog even zorgen dat je nog iets kan... Nou, kan ik, uh, ik schrijf hem op. Mag ik je, het laatste bedankje, Dat moest natuurlijk ook nog even doen. Ga je me nou weer bedanken? Wat is er aan de hand hier allemaal? Ik moet de hele tijd uh, mensen bedankt zeggen, maar uh, wat dan? Nee, dat was van het, uh, uh, ja, ik wilde graag, uh, omdat ik zo onder indruk was van jouw Porno-Duits. Uh, Porno-Duits? Uh, ja. Ja, dat was toen een, een item, en nu is het, het laatste jaar een beetje misschien, uh, ja, in de vergetenheid geraakt. Nou, ik heb, laat, nemen, heb ik de, de meeste vrienden. Om het Duits te verbeteren en. Uh, Oh sorry. Nee, ik had deze, deze, deze, nu doe, doe, doe het weer. <tie> Hou op! Nee, ik, heb, ik heb laatst namelijk het, uh, uh, een soort van top 10 gemaakt van de meest belachelijke Duitse woorden. En er kwamen een paar hele rare woorden. Doe het weer! Hou op! <tie> excuse, excuse. <tie> uh, van uh, de meest vreemde Duitse woorden. En er staat een paar hele rare woorden bij. Ja, dat waren we zeker. Ik, ja. ik weet niet meer het top de was, maar ik vond hem mooi. Dat weet ik, okay, nou, ik uh, Als ik hem nog eens een keer doe, dan draag ik hem aan jou op. Nou, te ja, je, tenminste, als je, al. je er niet doorheen zit natuurlijk, hè? Ik zal mijn best doen om jou uit te laten praten de komende keer. Heel goed, that's the spirit. Nou jongen, hou dit vast. <laughs> ja, ik doe n. En praat nooit meer door mijn! Oké, zal je weer... Bye bye! Bye bye! Zo, hè? gezelligheid. Zullen we even gaan naar 20 jaar geleden? Toen kocht ik deze CD. En ik denk, wow, dat is lang geleden. Wel, Crashers Dummies en... And... Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his head... I turned from black into bright white He said that it was from when the Kazakh smashed his soul mooi. Ik heb er zo vreselijk veel gedraaid. Dit album, God Shuffled His Feet. Zelfs het eindnummer vond ik mooi. Untitled. Een nummer waar niets in gebeurde. Behalve dan dat prachtige pianospel. Dagdromend uit het raam kijkend, in het klaslokaal. Dromend van een leven wat ik nu leid. Een leven op de radio. Dat was mijn droom. In 1994. Toen ik zat bij de lokale radio. Waar ik niemand, maar dan ook niemand... behalve de buren, dwangmatig als luisteraar had. En dit draaide ik. Dag... Ophouden. Uh, het is best een leuke album, Crush I mean, yeah, the Die God Shovel his feet is ook mooi. Of uh, Afternoons and Coffee Spoons, hoor je nou. Mooi. Someday I'll have a disappearing hairline, zingt hij. En ik had het kunnen weten. Mijn vader is zo kaal als een billiardbal. Yeah. Het hele album wordt zo gezongen, joh. Het is echt Dit is ook uh, in de Days of the cave I mean, hier yeah. When you go on camping trips, When you go and Step right out of nature. Step right out in nature. Ja, ik snap het mooi. Het is dus één nummer, dat is heel ranzig, wat ik even behandeld. Het heet Swimming in Your Ocean. En nou. Het is gewoon echt. Kijk hoor, porno. Ja, maar echt heel erg. Porno. Swimming in your ocean. Op een gegeven moment zingt hij. Um, I hope my seed will find purchase in your soil. Gadverdamme. When dat is helemaal om wel leuk toch, dat wil ik zeggen. Um, even iets zo anders. Het is uh, toch een soort van uh, freaknacht en uh, ik wil hem toch proberen. En ik ben er heel erg bang voor dat het niet gaat lukken, want uh, ik heb hem daar straks geprobeerd, maar hij nam niet op. En ik heb het over een man die eigenlijk jarenlang, en ik denk zelfs wel acht jaar lang, iets in dit, uh, nou ja, destijds ik domme nachtprogramma uh, gedaan heeft. En ik probeer zijn jingle te zoeken, maar dat valt nog niet mee. Uh, even kijken, heb ik hem? Uh, dan moet dit hem zijn. Zou dit van Jingle zijn? Ja. Zo, Dimitri, oh! Ja, kijk, alles is nog bewaard gebleven, dat is fijn. Dimitri, die had altijd van die prachtige uitspraken van de week. Die deed altijd van die, nou ja, diepzinnige beetje... Uh, was een dwerg, kost een beetje. Dat was één van zijn uitspraken. Dus uh, wat had hij nog meer? Uh, beter eenzaam op de fiets dan, dan alleen op het tandem. Weet je, dat soort teksten had hij. En uh, dan heb ik hem er straks in het kader van de productie, uh, geintje natuurlijk, uh, heb ik die uh, ja. probeert te bellen, maar hij nam niet op. Dus ik, uh, je weet het, je meent het nooit. Misschien is hij nu ineens dat uh, land in leven. Ik ga nu proberen live, Dimitri, te willen, maar het zal wel niks worden, maar als hij niet opneemt, dan blaffen we gewoon zijn voicemail vol. Even checken op dat te krijgt een ander nummer, dat kan natuurlijk ook, maar dan maakt het niet uit. Dan hoort iemand anders mijn volgeblafte voicemail, dat lukt leuk, toch? Goeienacht, man. Hoort hij dan te zeggen? Maar ik geloof dat het niet doorgaat. U bent verbonden Ach, met de mailbox fuck. van 06. Wat een blind Twee Ja, ja, daar, mee, sorry, 2, ja. ja 0, we blaffen je voicemail vol, Dimitri. Neem na de toon uw bericht op. Dimitri! Je raakt het nooit! Zo, Dimitri, op! Oh. Bye-bye, man. Bye-bye. Ja. Waar bye. ben je nou? Ik denk nog één keer een uitspraak van de week. Maar je hebt een nieuw nummer, denk ik. Jammer, hij heeft een bundel uit ook, hè. Hij heeft een bundel uit met al zijn uh, teksten. En die ben ik vergeten mee te nemen, anders had ik er één kunnen voordragen. Maar ik zal uh, even online eentje zoeken die ik nog net, niet, niet net genoemd heb. En dan komt dat Goed. In gedachten ben je er een beetje bij, Dimitri, op deze vreemde ingelaste footnacht. Laat het eerlijk zijn. Ach, dit is Bo Saris en she's on. die in de hand staan de laatste tijd. Maar dit is wel een van de allerfijnste, toch? Het was uh, Bo Saris. And she's on fire. Uh, ik heb er een paar gevonden, hoor. Even kijken. Een paar prachtige uitspraken van Dimitri. Ik zal er een paar voordragen, en Dan hebben we tenminste nog iets uh, in het kader van... Zo Dimitri, op! Even kijken, hoor. Ik voel me zo gelukkig de laatste tijd. Dat is niet normaal meer. Ik denk toch dat ik aan die depressiva ga. Ja... Als je snapt dat je betrapt bent... dan zal je begrijpen dat je gesnapt bent. Ah, is mooi, hè? Even kijken of er nog een paar zijn. Als je geen inspiratie hebt om een gedicht te schrijven... zal je last van je Shakespeare hebben. Ah, dat, is toch, dat zijn even een paar van die... Uh, van die, nou ja, die echte Dimitri-uitspraken die je toch even meepikt. Laten we eerlijk zijn. Acht over half drie... Nog heel erg werkt om in de nacht, dan is Giel weer uit zijn slaap ontwaakt. Hopelijk. En uh, laten we de sfeer eens even checken. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat klopt iets niet. Ik zeg toch goedemorgen dan maar. Goedemorgen. Met wie? Goedemorgen Gerard. Wat heb ik die tunnel op de beest gemist, <laughs> Ja, wat was maar dat Wat is het lekker, lekker hè? Ja dat. ja, dat is zeker lekker. Precies. Nou, ik uh, heb goed nieuws in dat kader. Want ik ga er nog één doen straks na drieën. Ik pikte net zoiets mee, jongen. Kom uh, komt vaker langs in de nacht weer. Want je wordt toch wel gemist, hoor. Is dat zo? Ja, dat is zo. Uh, ja, dat is fijn om te horen. Ik hoor het uh, normaal nooit. Ze zijn wel liever ja, kwijt en nee, rijk. Dus, uh... Omdat jij natuurlijk tegenwoordig om 12 uur, als wij nachtchauffeurs ons nest uitkomen. dan zit jij op de radio. en dan zijn we te futboos om te bellen. Dus... Nou, lekker is dat. Ja, hoor je dat? Fijn om te horen, ja. dit allemaal, hè? Ja, dan worden we jij bent onze ochtendshow tegenwoordig. Is dat echt? Oh, is dat zo? Dus ik moet, ik moet eigenlijk goedemorgen, goedemorgen roepen in plaats van het uh, nogal enthousiaste goedemiddag. Ja, als ik mijn nest uit kon beginnen, jij. Ja. Echt waar, dus ik moet alles... Goedemiddag! Goed is dus goedemorgen worden dit ook. Goedemiddag. Je moet ook goedemorgen worden. Nou, dit wordt uh, lekker dan. Ja. Je zit me wel weer het ja, werk. Goed, je, je weet in ieder geval dat je nog steeds gehoord wordt. Zo is het wel. Nou, toch? dat is fijn om te horen. Ik, euh, ik zal me voortaan een beetje aanpassen aan jouw gedrag. Nou, top. Dat is weer aardig van je. Hey, en uh, net uitgewerkt? Nee, nee, nee. Ik sta nog in Tiel en dan mag ik zo meteen nog even naar zaandam bochten. En dan pas ik naar Horen. Dus uh, ik ben nog even zoet. Zo, je bent kapot! Ja, tegen de tijd dat ik thuis ben, ben ik kapot. Oké, okay, nou, dat uh, komt er mooi uit. Kun je lekker slapen? Dat stik. Dank je wel, en dan kom ik hier rond twaalf uur weer uit. Oh, dan ben je er niet natuurlijk. Uh, nou, je wel, je wel, dan uh, ben ik hier weer. Alleen nee? niet, niet nee, zo nee, nee, nee. aanwezig als normaal gesproken. De gast in je eigen show. Ja, de gast in je eigen show, dat zeg je. Dat eigenlijk, ik zit weer live te kijken hoe iemand anders mijn uh, vriendin onder handen neemt. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, lekker nou, nou, nou, ja. dus, het. Uh, maar dan moet je niet tegen mijn vrouw zeggen: Ik wens jou een fantastische dag. Ik weet zo niets meer, niet, jongen. Kom weer. Bye bye, man. Bye, bye. Bye, bye bye, Bye bye. Bye bye. Bye Ik denk dat we wat gitaar moeten doen. Ik heb trek in een stukje gitaar. Laten we wel even kijken of dat ding nog een beetje werkt. Even inpluggen. Ah, ja, maar wij doen het nog. Nou, als we dit dan een beetje doen met een man die een beetje gaat praten... over allerlei voorvallen en een koubel erbij... dan hebben we best een goed liedje. Komt u er maar in, meneer? Ja? Gitaar, daar? Ja! Let's go, hang around this yeah, old boat, they melt the crap try. scene. Get hold on. hands and shoot. Here's a whole list of things you're going to have to Jump off the Empire State in a paper sack. Talk lovey-dovey to a camel instead of hump off his back. Get the queen of injured and shoot. Six Put them up. on your feet and St. Louis. First of all. Look at seven days a week with you is more than I can handle. Seven nights of love and dirty laundry on your floor. I can see this whole thing heading into trouble I'm out the door I'm not this man Cause you're nothing for a hero You're gonna settle down and marry But why you still know Gezegd, Gerard, je mag wel frieken vannacht, als je dat zou willen. Dan moet je hier en daar een klein hitje draaien. Maar over het algemeen mag je vannacht draaien waar je zin in hebt. Ja, dat moet je natuurlijk niet tegen mij zeggen. Dan duik ik uh, ouderwets net als uh, vroeger de kast in... en dan ga je op zoek naar een fijne plaatsje die je gewoon lang, uh, heel lang niet gedraaid hebt. Dit is zo'n een eentje, als er echt niemand kan... Tommy Conwell, zo heet hij namelijk... En uh, The Young Rumblers, zo heet het begeleidingsband. En I'm Not Your Man. Want ik ben een loser en je wil mij niet. Dat is eigenlijk wat hij zingt, dus dat is wel mooi. Dat is alweer kort voor drie mensen. Time flies voor Joran Kook. coke. En het hangt al heel, iemand heel lang op lijn twee. Die zou eigenlijk wel boos zijn nu, denk ik. Hallo? Dit boos man. Oh, waar die teleurgesteld dan. Ook okay. dit. Wat dan? Gerard. Bertus, het neemt mij heel... Nee. Bertus uit Nijmegen. Het vaste personeel belt weer in. Hey. Ja, ik zou... dacht... een Bertus, ik, uh, jongen, ik hoe is het te met... En, uh, het was gewoon, uh, ja, op Nederland 3 uh, ineens uh, een nacht met Gerard dom, Ik denk dat... Ben dat uh, je ja, ja, dat is uh, wat je zegt. Rar. Ja. Rar. Maar uh, hoe is het met Bertus uit Nijmegen? Ja, lekker. Nog steeds niks aan het doen? Dat was vroeger. Nog steeds keihard porno. Ja, precies. Ik was ja. er ook bang voor. Ik was er ook bang voor. Ik was er ook bang voor. Ik was er wel bang voor. Je had vroeger altijd uh, de, de webcams. Ik weet niet of dat nog steeds werkt. Maar ik weet nog dat jij ja, altijd inlogte. Ja, dat klopt, ja. We lochten wat af, hè? En we lochten wat af. Is er nog Gaan wat. Uh, is, er, maar is er verder nog iets veranderd in je privé-situatie? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk al een hele jaren even niet in de nacht en ik, we hebben elkaar weer eens toevallig aan de lijn nu, in mei 2014 en er is niets veranderd. Nee, ja, die, die, die jongens die zijn allemaal wat groter geworden. Maar voor de rest... Uh, maar, ja. die, die jongens van je vrouw? Of bedoel je, die, je, je, je kinderen? <laughs> ja. <laughs> Odie, je weet het nooit, ja, hè? hè? <laughs> <Ja. coughs> Oké, okay, nee, nou, Bert is uh, nee, tof. Maar ik vind Het lijkt wel heel erg gezellig, hoor. Dat je gewoon weer even, zoals Van oud zeg maar, gewoon weer ja. op die buis ziet. Huh? Ik vind het ook heel leuk, uh, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel heel vreemd, want we zijn allemaal. Kijk, we hadden natuurlijk al dagbesef, het was wel een beetje weg. Maar het is nu ook ja. jaarbesef, weekbesef. Alles is weg. Het klopt nu helemaal niet meer. Sterker, het jaartal klopt niet eens meer. Nee, ook niet meer. Het is wat, hè? Hé, hey, maar zometeen Giel dus weer, hè? Ja. Met z'n recordpoging. Ja. Even tussen, tussen jou en mij. We kennen hem een tijdje. Denk je dat hij het gaat halen? Uh, ik denk het wel. Jawel, hè? Ja. Als we iemand... We hebben toch vaak hier... Weet jij ook nog wel... Zaten we hier met elkaar te lullen, Giel en ik. En dan zat hij gewoon toch live... We hem toch live in slaap zien vallen... Achter de microfoonstandaard. Ja. Ja, nou wel, ja, ja. Echt jongens, had ik te praten met hem, en, uh, een beetje te praten over de freak elf, weet ik wat, en dan ineens, gaf, hey Giel, hey. Ja, dat viel hey. jongen op. Weet je wel, dat je gewoon even, even moest porren omdat hij dan in slaap viel. Maar hij gaat het nou redden, hij gaat het gewoon redden. Ja, natuurlijk, hij gaat het redden. Maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Behoorlijk, hè. Ja. ja, een lange weg te gaan. Maar ja, Bert, in ieder geval vond ik het een woest genoegen, hè. Ja, ik vond het heel erg leuk, ja. En uh, nou, als we ooit weer een keer een rare Freaknacht-reunie doen... je weet het nooit, dan moet je weer inbellen, hè? Dan uh, ben ik weer van de partij. oké. Okay, nou, ik vind het gezellig. Hey, Groeten en thuis. Je? Ja, jij ook, hè? Bye-bye, man. Bye-bye. Bye-bye. Ja, Kijk. Vaste personeel. We hebben nog meer. Taxi Tom. Dat die nog even, Ja, vast wel. We er meer ja, de middelen. Maar wat voor ook alweer? Nou we nemen een klein beetje Een mespuntje marijuana. Daarna weer. Een, dan een mespuntje marijuana. Vervolgens weer. Een, en weer een beetje marijuana. En dan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. fijn. is dus de Etienne de Chrissy. Hij heeft uh, een heleboel rare dingen gedaan. Hij heeft ook praten gemaakt met waanzinnige videoclips. Uh, Am I wrong, kan ik me nog herinneren. Maar dit was uh, van jaren daarvoor. Ik heb het ook jarenlang afgekondigd als zijnde één label. Dat is de nieuwe van Super Discount. Dat bleek dan het label te zijn. Pre-shock, zo heette dit. Het is fijn, hoor. Zullen we er nog eentje doen? Uh, gewoon uh, als er een Freak Elf zou zijn geweest. Ah, oh, Freak Elf! Had deze daar heel hoog in gestaan. Oei, de nieuwe Usher... Die is porno Make every mini breakfit babe. This for Urshifu. Watch this. I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Uh, Make me holler and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Uh, don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Uh It's in the morning, cushion spoke. You really lives safe, it's so inspired I, I, I think that she a winner She could be a keeper Cause she's such a good I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Yeah. Make me holla and I bet a million dollars, don't nobody, like don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang. Don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. This uh girl, she my hero, -huh. get it, hero, heroes, pay so space I ain't wanna check off, either. is a lot. And other girls can't compete with mine. You do this all so good, you my mind. You pull it out and you're open by. You make me won't tap out every time. They pretty lips leave me so inspired. I think I got a winner, could be a keeper, cause she's such a good Been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that is true. Give me holly and I bet a million dollars. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Bang bang bang. Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you. Oh, jongens toch, wat een plaat is dit. Oei, oei, oei, oei, oei. Gadverdamme zeg hij. Van de cd, alle 13 slaapkamer. Dat is de nieuwe Usher. Great kisser. Dat is mijn nieuwe single. Tenminste zeg ik dat dan goed. Dat is het good kisser. Good kisser. Ja, ook goed. Als ze maar gezoend wordt in het leven. Hé, hey, oei. Zijn nog een hoop goede platen uit. En voor, ja, dan hadden we dan een lijstje voor het eten van de Freak Elf. Ik ga even een li uh, lijntje pakken. Hallo. Met de radio. Hallo Gerard. Hey. Met wie? Met Marco. Met Marco. Ma Marco. Uit Rijswijk. gemstone, ja. uh, Nathalie. Ah. Alweer een hele Jezus tijd je geleden. Mineraar. Ik ga het zeggen. Iedereen weet, uh, we weten elkaar weer te vinden, hè? Ja, uh, dat bedoel ik. Uh, ik hoor uh, al die oud-frieknacht uh, figuur allemaal bellen. Ik denk nou, uh, tweeten, tweeten, tweeten. Ik denk nou, dan gaan we hem ook maar eens even bellen. Nou, uh, fijn hoor. Hoe is het met jou dan? Ja. Ja, hartstikke goed uh, Gerard. Ik, uh, ja, ik uh, ben nog steeds, ik volg nog steeds Raymond. Die, uh, in, die, band, die in die bandjes heeft gezeten. Die is nu weer met rockville bezig en uh, ja, die uh, volg ik ook nog een beetje. Ja, we hadden uh, nee, nog een ja, bandje ik... hier in de studio. Ja. Och, elke week uh, een stuk of vier, vijf, zes, zeven. Ja, gezellig juist. Ja, tot twee keer toe bij jou geweest uh, in de nacht. Altijd uh, of met een fles drank. Of in ieder geval een cadeau. Ja, nog bedankt. En daarna presenteerde. En daarna presenteerde ik toch al geloof ik de cd zo. Ja, ik heb mijn hele stapel toen naar de, naar de stort gebracht, weet ik nog. Ja, net als wat Microsoft met dat spel hebt gedaan, IT of ofzo. Ja, dat klopt. <lacht> hey, maar wat, de, de, nee, maar gekeken dit man. Maar voor mij dat je nu wakker bent dan? Ja, ik, euh, ik zie jou op tv, ik denk, nou, schiek is dit is euh, ga niet pitten, ik moet gewoon kijken naar jullie, dit is, uh, dit is zo vet. <laughs> nou, ik zou zeggen, oh okay, nee, hij, hij is er weer bij, we gaan snel naar bed. Uh, nou, ik ga eigenlijk niet slapen, ik heb mevrouw net even gezegd van, uh, je hebt best kans, uh, ik ga in ieder geval proberen Het te bereiken. Nou, het is, en, het is en, uh, nog veel lukt, is gelukt ook ja, het is zeker gelukt. Ja, je moet gewoon weer terug op die buis op de vrijdag Gewoon eh, desnoods <gacht> leg je vrouw een keer zeggen, ah, één keertje. Gewoon nog, of gewoon lekker, een, inderdaad, een, een leuke reunie of zo voor op de nou, kijk, dat lijkt me leuk. We gaan binnenkort wel een keer, we, het zat sowieso al in de planning dit, om uh, met Gil een keer een vriendag te doen, maar die is er nu ineens gekomen, onverwacht. Maar je weet het nooit, hè? Ja, brainstormen daar zo. De, de, jullie, zijn, uh, jullie zijn de frieknacht. Twitter, uh, Twitter explodeert man, dat is echt niet normaal. Is het Ik zal me even aanzetten. De commentaar, de, commentaar, nou, lees, lees de, de commentaren, maar iedereen is hartstikke blij jou weer te horen. En sowieso, ja jullie combo, dat is, uh, nou, dat is niet de evenheid. Ja, dat, dat is wel man. waar. Reunited in it feels so good. Hadden we gisteren al willen zingen, maar misschien uh, komt die nog wel voorbij. <laughs> Nou ja, moet Giel als het goed is wakker gemaakt. maken, Ja, niet? nou, ik mag dat dus niet doen, hè. Dat gebeurt door een, uh, nou, een deskundig, die gaat hem echt uh, uit zijn bed halen, denk ik. Uh, rustig, of uh, ja. Of krijgt hij schokken of zo uh, via het apparaat? Niemand weet precies hoe ze... Uh, dat gaan we straks merken. We zijn er nu in een kwartier nou, dat is mooi. Hé hey, Gerard, ik blijf even lekker kijken. En uh, ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat je nog, uh, misschien nog een nachtje meepakt... Uh, in, de, in de radio uh, tijd dat je met Giel zit. Je We We uh, weet het nooit, uh, jongen. Uh, maar uh, er de komt een man met nieuws aan. Jongen. Watch. Share. 3FM.nl 3FM. En dan nu een nieuwstune. Dat zou leuk zijn, hè? Maar ja, ja. goed. Het is uh, drie uur. Drie uur waterbalgemoed met het NMS Journaal.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 De bewoners van meer dan 20.000 huizen in en rond de Californische stad San Diego... worden geëvacueerd vanwege bosbranden. Ook zijn drie scholen ontruimd. Tot nu toe is er alleen een staakerven in vlammen opgegaan. Maar door de hoge temperaturen, droogte en harde wind... dreigt het vuur verder om zich heen te grijpen. Ook ten noorden van Los Angeles zijn er bosbranden. Het is extreem warm voor de tijd van het jaar in Californië. In Los Angeles is het nu ruim 33 graden. Ook is het veel droger dan gebruikelijk.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 De gele informatieborden met aankomst en vertrektijden blijven voorlopig op de stations hangen. De NS wilde ze weghalen, omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn. Reizigers zouden hun informatie moeten vinden op digitale borden en via de smartphone. De reizigersorganisaties maakten met succes bezwaar. Volgens hen maakt 3 tot 5 procent van de reizigers nog gebruik van de gele vertrekborden.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 En dat was de Verkeersinformatie. Giel's Record. Nu uur 46. Oh, mijn kapot. 3FM. Giel. Serious Radio. 3FM. Na nog 13 minuten dan. Geraad echt in de nacht. Op 3FM. telefoon over. Zie je? Ik begin nu zelf ook al een soort trends te raken. Dat is wel raar, hè? Hé, hey, Frank! hoi Hoitjes. Hoitjes! Jij hier! Ja, dat is mijn vaste stekkie, hè? Ja, vandaag. ik weet het, ja. Het is wel raar. Het is de eerste keer uh, sinds tijd dat ik hier uh, dan op de tijdstip kom. Dus ik kom al mensen tegen ik denk oh ja, dat is waar. Je jij zit nu door. hier! <laughs> dit is wat jij nu doet. Ja, grappig ja. is dat. Ja. Nou, het is een beetje een spookkwartier, dit. Want. Uh, dus ze doen zeven minuutjes nog, hè? Nog zeven minuten, ja. Zoiets. En dan, uh, dan komt Giel terug. En de uh, nou, Heavy Heavyline staat op de speelplaats. Dus die komen ze ook nog hier in de buurt. En uh, nou ja, ik draai nog een liedje of twee. Ik heb Kraantje ook al gezien. Kraantje Papi. Kraantje Papi. Nah, Zeker. Het, het wordt nog een leuk vandaag. Je bent alleen en kan niet slapen. Je zet de radio maar nou, Deze jingle kan weer een keer en Ja, maar heel even nog hoor. Kan niet lang meer duren. Dus even checken, kaartje Papi. Heavy Light, Lucas Hamming. Lucas Hamming, het is echt bal hoor. Jo, het wordt feestverdacht. Zo bijna jammer zijn dat je aan het slapen bent. Blijf jij nog even wakker geven? Ik uh, blijf nog heel even, heel even hangen, ja. Fijne verjaardag wens op het einde. Even kijken of dat zo is. Happy birthday! Oh, het gebeurt gewoon. Fijne is dat hè. Als je dat wilt, dan doet het ook. Heerlijk. Happy birthday. Het is uh, 12 over drie. Over enkele ogenblikken wordt Schiel wakker gemaakt. Ja, maar helemaal rustig en zo. Hè. En uh, wij mogen ja, ons er niet, totaal niet mee bemoeien. Wij mogen ons er totaal niet mee bemoeien. Ik heb wel één plaat klaarstaan die ik hem uh, had beloofd. Omdat okay. hij. Uh, ja, ik denk, daar nou, laat ik beginnen dan, uh, dan voordat hij komt. Een op de basis knijt er nog doen. Ik had er nog één op stapel, dus die gaan we doen. Is het trouwens opgevallen wat met het licht is gebeurd? Ja, het licht is veranderd. Zie je, dus daar ligt het aan. Het is, uh, het is, uh, we stonden op standje: het is zomer. Ja, je hebt een hele nu... gekregen. Ja, en we staan nu ineens op standje: uh, de zon is onder. Uh, ja, maar ik vind het ook leuk dat er allemaal kaarsjes in de studio staan. Ja, het leek me wel een aardige. Zit er staat een geurtje aan hoor. Er zit een kleine aan, ja. Heel oh. ja, lekker? Ja. Nou, een beetje romantisch. Zeker is, uh, de op? Tropical Touch is dit. Ik kom uh... even naar je toe, denk ik, aan de andere kant van oh, de. Hoe? Nou, dat wordt knuffelen, hè? Oh. Huh? Nou, dit dus, dus nou, is een het beetje. Nog de... ik, ik, ik ga dus nu uitloggen, denk ik. Ja? En nog een plaats starten. En dan, uh, en, dan komt dus Giel zo. hier. Die moet dus in één ruk. Want dit is dus de eerste slaapshift. Dus ja. die gaat in één ruk van die slaap, van zijn bed naar hier. Hoe kom je daaruit, joh? Ja, maar hij is helemaal naar de vaantjes. Gisternacht had hij even een korte slaapje van 15 ja. minuten. Toen kwam hij al in een soort trance zo hier weer naartoe gelopen. En vanmiddag ook, hè? Ja, maar ik denk dat hij nu wel uh, even met kleren uit of zo heeft geslapen, ja, toch? Uh, ik mag het toch hopen. Want zo'n je, doet hij ja, met kleren uit? Daar, daar is hij dus. Deur gaat open, kijk. Oh, shit. Zoals Deur gaat, gaat open. open. Op toch, dit. En uh, hij moet er dus nu... Oh, dit wordt wel een momentje, hoor. Dit oh, kan daar is hij. Kleren uit. Kleren Blu uit. Blusje. Ja, Wat moeten we nou doen? Moeten we hem nou begroeten? Hey. hey, je raadt het nooit. Hé, <laughs> hey Gieltje. Je zit er nog middenin. Hoe is het? God de God. Hoe was het? Jezus Christus. Oh, is dat heftig? Hoe was het? Nou, uh... eh... Even wakker hoor, hoor. Oh, ai, ai, ai. ja, ja. Oe, ja dit, dit, dit lijkt me het allerheftigste wat er bestaat. Dat, dat een de... schone blouse heb je aan, of ja, nee? nee? Ja, je ja. hebt schone sleep aan ook, hè? Mm. Niet echt, nee. Nee. Oh, dan is dat het. Nee, je dacht <laughs> dat die geurkaarsen waren, ja? dat was dat niet hoor. <laughs> Oké, okay, uh, Giel, ik had beloofd uh, als je binnenkomt een turn op de base knijter. Eh, lekker. Laat het dan mijn laatste plaats zijn. Get up and party! Get up and jam! Up and jam. Get up, get up. Are you ready? Are you ready? Nederland, are, are you ready? He's back! Are you ready? A ah, go go. Ik vond het wel heel leuk trouwens. Dat vond ik echt uh, twee fijn uurtjes. Ik heb ze met liefde gedaan. Dus Giel, uh, jongen. Ja, lekker, man. Deze is voor jou. En het, ik meen het ook echt. Just keep rocking. You're funky. I wanna miss voor het idee. Even een lesje muziek schieten. Even, nou ja, niet ten te einde. You can play bass. Ja, precies. Dan, you kan play drum. Dan ook eventjes die andere van Double Trouble, misschien dat je wel kent. God, God, God, tell me something. You can play a bass. Dit lekker moet opnieuw uitgebracht worden. Ja. Ja. Dat Steven Heb je dit wel eens gehoord of niet? Ja. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee God. Geen razenkloof, vier mannen. is het op die singlespark? Ja, ja, ja. Heb je er niet op single? Heb jij er nog voor? Ik heb hem op single, ja. Nee, we doen dus mee, joh. Ja, ja, ja. Met 28.000 remixen. Precies. Ja, dat is een Crowdreamix. En. dat was die andere ook? Oh, man. Maar kom ik in de volgende leven? hebben heb je gehad? Oh ja, natuurlijk. Uh, je de volgens Double Trouble. Met Just Keep Rocking. En hier is dan de Double Trouble in Street Up. Maar die gaan we niet allemaal draaien. Maar dat is er wel als een petje. Ja, dat is het ja, cool. dus, dus ook gewoon. Natuurlijk, zelfs... Over een petje gesproken? Zo. Ja, hoe was het? Was je meteen weg? Nee, dat niet. Gek genoeg, uh, denk van ik... Van de malen in je hoofd nog? Ja, gewoon even rustig geworden en zo. Maar uh, de, ja... Nou ja, het was leuk hè. Je had het naar je nice zien dat ik het gevoel toen ja, je, absoluut, je dat straks ja. zat om nu of twaalf. Maar ik denk dat het nog langer duurt om er gewoon weer eventjes uh, terug uh, te komen nu, zeg maar, van wakker te worden. Ah, we hebben een flink programma hoor, dus ja. Ja, je zit er zo weer in. Dat geloof ik ja. ook. Ik uh, ja. vond het wel mooi om je hartslag te zien. Dat zag je ook op de, op de webcam af en toe. Ja? Je wordt gevolgd. Kijk, je ziet ook dat scherm daar voor jou. En er was de hartslag... Uh, ja, was, mooi, nee, je je was Je was weg. Tegeel. Heb je al meegekregen? Je was dus weg. Wat? He? Nee, er was even geen meting. Was oh. je even dood? Ja, dat hoorde ik. Uh, nee. De, de maar de je bent je, je was nee. even ah. de dood herrezen. Nee. Je een Rising Phoenix ben Nee. Hey. Oh, oh, ja, oh, ja, ja. dan wel winkel. Cool. Wauw. Dus uh, Giel uh, had even geen radar, dus ik uh, okay. weet niet waar je was, maar... Thank God, you're back. Nou, mooi. Dat is wel lekker daar dan in ieder geval. <laughs> ja, maar hoe ben je nu dan, na zo'n twee uurtjes slapen? Nou, uh, heftig, jongen. Ik ken het van nacht te doorhalen en dat je de volgende dag weer moet werken. En dan ben je echt naar de faantje. Er zit natuurlijk ook veel alcohol in, maar... Nou, dat is het een beetje dat je nu gewoon echt een beetje buiten jezelf bent getreden, zeg maar. Ik hoor mezelf nu wel, ik hoor mezelf dit zeggen. Maar je bent er nog niet ik eigenlijk. <laughs> ja. Fysiek ben je helemaal geestelijk, spreek je ik nog zweer rond door het, je, het Ik zweer het je, nou precies dat, Jim. Ja. Oh, wow. ja, nu, nu moet je dus weer 48 uur door en dan mag je weer slapen. Powernappy misschien nog ergens? Ja, nou, ik hoef niet te slapen. Laat me gewoon tenminste wakker worden, zou ik zeggen. Oh, ja. <laughs> ja. Prima. He, he. Nee, dat is goed. Ik, uh, heb, het was heerlijk. Mag ik dat zeggen? Ja, ja je mag dat zeggen. Ja. Het was heerlijk. Ja, Mooi man. Ze willen ons weer terug in de freaknacht, heb ik begrepen. Wat van de is woensdag hebben we het? Ja. Het is nu woensdag. Ja, ik ben daar af, besef. Ik ben het ook kwijt, maar het is nu woensdag. Ja, zou ik nog naar de kloot raken, uh, Ger? Ja, ik moet ook naar huis. Met, uh, ja, we gaan een naar doen. We gaan ik we met, doen, uh, met jou weer lunchen. We die nu op de overkant. Ja, precies. En er komt er iets heel fijns langs. Oh, dat weet je nieuw hè? Geen lekker bij of zo, maar oh. fijn gerecht. Oh, ik eten. Oh. eten, ja, ja, ja. Ik die hele plaatsel geluld, hè? Ik wil net zeggen. <lacht> ik vond het echt... Uh, ik vond het ook wel fijn. Ik, ik vond energie. Wel. Ja, nee, precies. Oké. Okay, nou, top. Houden we dat vast. Uh, ga ik gewoon maar even telefoontjes uh, nemen. Ik krijg complimenten over je stem, Giel. Dat je ah. lekker hees bent. Oh, baby. Oh, even een gedichtje. Uh, hallo, met de radio. Uh, ik ben die. Oh, ik dacht dat ik naar nou de klote was, maar... Uh, je yes. Jezus. Jezus. <lacht> Oké, okay, yeah. uh, Goed, joh. En we hebben de kadaveren de dertien mensen je <laughs> <Nee>, weer. <of? laughs> ja, Ach, dat waren nog eens tijden, ja. De de 30. Oh. Dat was ook leuk, Frank. je boel, die oh. mee gekregen, hoor. Die ik niet meegekregen. Dan jongen. moet je gewoon van tevoren uh, gokken wie er dan dood zou gaan. Oh, en dan kon je prijzen winnen? Kon je prijzen winnen? Ja. ja, en dan kwam toch altijd het wat, wat wrangende moment dat je gewoon ergens hoorde dat er iemand dood was. Dat was en dat iemand ook dacht... Ja, <tuken> ja, maar de well nummer één van die lijst voor verdomme nog steeds. Wie ik was nummer, dat dan? Keith Richards. I oh, Keith. Heb oh, yes. <laughs> <Ja. tuken> ja. ja, ik genoeg zo'n eerste van die dave, en, uh, uh, van de van uh, Ja, was het nou ook alweer. Ik weet het niet eens meer. Wat zeggen ze? Michael Jackson, ik weet het niet meer. De nummer één... het waren gewoon verschillende nummers. Je kon gewoon gokken, hè. Maar is er iemand wel de pijp uit, inmiddels? Nou ja, het is wel een paar, ja, ja, ja. meer ah, okay. wie een tijdje geleden. Ja, ik weet niet meer wie het er helemaal is. Ik weet dat ik zelf iets van drie keer in die top 30 stond. Met, van, ja, dit was een beetje concept ook een beetje. Nou ja, misschien na deze week komt het ja, ja, wel Ja, wel ja uit. Je weet ik niet. Ja. Uh, hallo, met de radio? Uh, met uh, Alexander Vertzwaard. Hey, Alexander, dag. jongen. En wat brengt jou zo wakker? Nou ja, ik dacht even kijken. Gezellige recordpoging, uh, Giel uh. en... Uh, nou, gezellig no. het hè. Hartstikke oh, gezellig Ja, ja leuk voor je. <laughs> ja. Nee, mooi. <laughs> moet je vaker doen de recordpoging, doe je goed joh. Maar gewoon morgenochtend gaat die wekker en dan doe je gewoon een uh, normaal baantje? Of hoe moet ik het zien? Nee, ik blijf net zo lang wakker als jij bent. Oké, okay, dat is een deal. Hoppa. Dat is een echte uitdaging. Ik moet gewoon af en toe bellen toch? Of ja, ja, dat is. Hallo, ben, ben je dag wakker? Ja, <laughs> uh, dat is afgesproken. Om de, oh. om de 12 uur te bellen. Zo. Ik heb uh, mijn blauwe licht aan. Kijk, ja, best een ja, remtje op die gezicht? Dat zijn hè? Ze hebben ook de lampen weer ja, hey, maar, opnieuw gesteld, uh, zie je dat? Ja, jullie doen het ook als kleppen, man. met uh, man. Zal ik een bankje sturen? Zal ik een ja. bankje sturen, ja. Of een demotje sturen? Ja. Oh, ik zie een moet je nog, Giel? Eh even kijken. Nou, dat is vrij overzichtelijk. 125? Nog 100 uur erbij, joh. Schijt je dat wel, joh? Nou, ik vind het zonde gekheid. Ik bedoel, er waren momenten dat ik dacht jezus het is nog een achtste. zonder uh, toen... eh, zonder zonder zonder zonde verdoven in middelen zonder weer absoluut <laughs> ja toen heb ik het er nog eh, ongeveer een vijfde zien worden ja. en heel zoetjes aan we toch eh, tegen een derde aan of hebben we nog steeds over de twee uur nou over gedroomd eigenlijk ik heb geen idee maar ik weet echt nooit wat ik eigenlijk. eigenlijk jij eigenlijk niet jij je droom altijd... Ja? ja, ik onthoud ze af en toe wel. Ah, okay. Soms hele nader, jongen. dan kun je de hele dag naar van zijn. Ja, dat ja, tempo, oh, ja. we hebben iedereen die doodgaat, ja, dus Ik droomde last dat ik ongeneeslijk ziek was. Oh. Maar dan, dan, dan voel je je ineens heel goed. Aan de laar! Aan Mag je hier over twaalf uur weer contact houden? Ja, lijkt me leuk. Ja, ja, gezellig. Op, ik me uh, met ik, met ik ben hier in ieder geval. Ja. hoor. hoi. Ik zie een klaar klaarstaan waarvan ja. ik denk ze voel ik mezelf ook wel. Ik dacht van dat toch! Man, man, man. Lekker zeg, Tegan en Sarah en Walking with a Ghost. No Ik ben Sarah en walking with a ghost. Ik uh, ramde gewoon even wat in. Ik begin wel wakkerder. Langzaamaan uh, voel ik mezelf ook wakker Heb je iets gegeten, gedronken? Nee, ga ik even doen inderdaad. Eerst ja. ja. Sheila E. en The Glamorous Life. Oh. misschien een tijd voor het dansen is voor jou. Begin de dag met een dansje. Oh, even rustig aan hè. Uh, Shilahi, The glamour's life. We zitten erin jongen. Dit is een hotelletje hè. <laughs> even kijken, is de kraan nog geïntroduceerd was hier nee, alweer. Dames en heren, kraantje, papi. Eh. Jij komt nou ook echt net binnen hier, ik weet niet, uh... Ik uh, ben er nou een uh... minuutje of twintig, oh, okay. dus ik heb net even naar je zitten kijken. God, ja, je treft me echt op het beste moment graag. ik tref je toch zo vaak, dus je, je ziet er goed uit? Ja jongen, haal toch op. Nee, ik maak toch even met je een beetje, ja. Het valt mij echt mee, hoor, ik had je slechter verwacht. Ah. Dus ik kom je uh, om je te steunen, hè, nou. niet om je omlaag te Ik neem je niet in de zij. Hey. Hey. Het was mij van tevoren, uh, ja, het, het was het wel gezegd, zo oh, oké, okay, je wordt dan wakker. En uh, iets uh, van, uh, dat, dat, dat, dat gaat je even niet in, in de koude liggen zitten. Nou ah ja, ik moet zeggen, ik kom nu langzaam ook weer een beetje terug, maar jezus. Ja, jezus. Je kwam als een lijk binnen, met je shirt ook zo open nog, dat is wel stoer hoor. Maar Hoppakee. dat is toch niet heel lang geleden, of wel? Is toch, we hebben het toch over een kwartier geleden nu, of niet? Ja, ja, ja. Waarom? Ja. Nee, okay. Oké. Okay. Ja, je knap aardig op, vind ik. Ah zo, ja. Nee, hebben ze ik het zelf ook maar het wel. is toch hartstikke leuk, lijkt me. Ondanks gewoon de, de dingen. Is het, ja, het is hartstikke. wel gratis drugs, ja, als je dat bedoelt. Ja, toch? Ja, ja nou, is top. Ja. Zou we ergens dol op zijn, nee. kraan? Hè? Ja, het is het gratis. <laughs> Fijn dat die er is. Ah, oh, ja. lekker zeg. Lucas is ook nog niet geïntroduceerd. Ja, nee, nee, nee oh, ook niet. Lucas, kom erbij hoor. Ik uh, het was mij van duidelijk in hoeverre. Uh, nee, we hebben het programma wel bekend gemaakt. We hebben ook nog niet van harte welkom geheten. Ah, Oké, okay. ja. jullie hebben ook verteld dat ik uh, dit programma mocht doen. Jazeker. Okay, leuk. <laughs> Lucas Hamming. Hey oh ja. man. Oeh, uh, even kijken, ik zit even te denken wat we eerst zullen doen. Eerst wil ik gewoon eventjes uh, jou ja, horen rappen. Gewoon. Ja, ja, ja, ja, gewoon, nee, ja, een beetje. Gewoon of doe iets wat je kent. Je kan mij alles wijsmaken nu. Op, op dit wat we nu horen. Ja. Sis, ik nu even op de. Yeah, het is in één keer s'nachts. Op zijn keek gaat je papi binnen hier. We zijn bij 3MF, geen meer en nog veel meer plezier. Giel heeft net geslapen, hij is wakker in voor jullie. 190 uur, dat is makkelijk. Hou het warm met jullie we doen, je weet het toch, ik kom zo uit mijn hoofd. Als kraatje, papje komt, dan wordt het dood. Dat heb ik je beloofd. Je weet het toch, kom maar en ik ben niet voor de ramming. Vandaag ben ik hier met de bende van de en met Hamming. En dat is wat ik doe, je weet het, want ik stop niet. 190 uur en ik rep het uit mijn koetje. Ik zeg het toch, dan nou zet die camera maar op een face Van Kraatje-papje, die is binnen hier met Giel. Dus dat is feest. Okay. Nou Lucas, nu jij. <laughs> nou, hou, hou, hou. Ja, sorry. Geintje natuurlijk. Uh, hoe gaat het hier, Lucas? Ja, gaat goed. Gaat okay. goed. Top. Uh, ja, ook fijn dat je er bent, man. Ja, ik... Uh... Ik zit even te denken wat ik... Uh, oh ja, nee, uh, dat, uh, daar had je bij moeten zijn. Of misschien heb je het toevallig gehoord. Ik, uh, je, zat, cool. nee, je zat in oh. Plaatje Praatje uh, eerder oh, deze ja, dag. Sander, dat heb ik gehoord. <laughs> dat is fucking grappig. Ja, die man ging jou uh, aan, aanprijzen en zijn telefoon viel. Dat was een man van 41 uh, tegen een meisje van 15. <laughs> uh, en uh, het meisje ging voor Douwe Bob. En uh, nee, die jongen die ging voor jou. Uh, of die meneer eigenlijk. Maar die raakte echt letterlijk net in een tunnel op het moment dat zijn seconden waren. Ah, dat ah, was gewoon super grappig. En toch nog heel veel mensen die voor jou hebben gestemd hoor, maar ah, ik, yes. ik liep natuurlijk het meisje weer af. Ging nergens over, dat is super grappig. Als ah, jullie gelijk even voordat ze door de muziek maken? Ja, ga lekker los. Welke ga je erin? Fake love hypocrisy. Okay, Hoor je we... hoe die het zijn? Ja ja. Hypocrisy, wij ja, ja. hebben een kutten, jongen. Ja, ja. Ik, heb, ik heb een paar keer laten. Ja, hé. Hypocrisie. We gaan plek? maar je plekken <We> aankondigen, <lacht> hè? <lacht> oh, <ja. lacht> op de klok is het 333 uh, en op de radio is het 3FM. Hij is hier. Hamming, lekker ding en uh, ja, check one, check two. Hij pakken hem. En raakt hier de gevoelige snaren op de elektrische gitaar. Fake love. Hypocrisy life. everywhere throw away that's all oh, my there or I'd be behind the sun If we know the smoke What we really need when it's fake love? Hypocrisy kicks in. Fake love, Hypocrisy kicks in. God, een goed liedje is het toch? Ik vind het zo oasis. Het is echt, uh, ja, als je het zo bedenkt. Oh, wow. Ik ik opeens viel het kwartje. Ik dacht, van dit is een echt oasis. En volgens mij is dat wel een compliment, toch? Nou, ja, dat is het. Ja, ik, ik sowieso Ik ben een groot fan van Oasis. Ja, precies, ja. ja. Lekker hoor, Lucas. Lekker, God zo, man. Goed wakker worden dit. Gevoel. Ja, en ik, heb, ja, ik, vind, ik, ik vind hem ineens wel heel anders klinken of zo. Zeggen we? Ja. Maar, ja, maar ja. misschien een tijdstip en dan ook gevoel. En uh, twilight-modus en weet ja, ik wat helemaal. Ik bent zo de pest. Lucas Amming was dat. Fake love, hypocrisy. Uh, live straks meer, want uh, Lucas, uh, jij hoort niet echt, toch? Dat neem ik aan. Nee, nee, nee, nee. Ik ook niet. Nou, dat scheelt. Uh, lijntjes, dat wil zeggen telefoontjes. Uh, kom maar door, 0909-1336. Zijn er nog dingen die ik moet weten, Frank, qua... Uh, wat ik zeker niet moet missen, dit... Uh, qua nieuws en zo? Ja, nee, qua gekkigheid of... Uh... Oh, wat willen het programma gaan doen? Nou, ik had nog wel een ideetje. Want wie staan er op de speelplaats? Ja, eigenlijk. Happy Light. Oh, ja, natuurlijk. Nou dus dat is echt uh, een dingetje? Het was een beetje donker, dus ik kan... <laughs> Maar ik zat nog te denken, we hebben natuurlijk Kraantje, Ja. we hebben Lucas. Ja, ja. jij wil een soort uh, orgie tussen... Uh, nou ja, nee, ik ja. dacht meer een soort macho wedstrijd. Een macho Nou wedstrijd. ja, want Kraantje is natuurlijk een mannetje, laten we wel wezen. Lucas is een mannetje. Ja ja, ja, ja, ja, Wel een beetje van die uh, macho's. Maar, maar echt een muzikale macho? Of nou. echt gewoon dat je, wil je echt een armpje gaan drukken? Ja, ja echt waar. En ik dacht, ik wil mezelf ook nog wel in die strijd oh, nee. mee. Ik doe echt uh, zeker niet mee. Nee, nee, mee. nee, maar dan ben jij een soort schijzer. Oh, uh, uh, uh, ja, leuk. Met okay. opdrukken, armpje drukken en ik dacht vers buugen. Die het vers kan rochelen. Oh, giet en dat hier in de studio. Ja, tegen in de mijn uur. fucking woonkamer. Ja, ja, we kunnen het ook op de speelplaats doen. Ah, ja, okay. Tegen de drumstel van Heavy Light aan. <laughs> nou ja, van die ideeën, als je zelf ook wilt hebt, laat het vooral even weten. Uh, SMS 33 of uh, bel eventjes 09091336. Lekker zeg. Uh, ik denk dat ik om vier uur wel wakker ben ongeveer. Oh, ja, dat heb ik gelukkig. Ja, ja. ja. ja. Even kijken, telefoontjes. Hallo met de Radio. Elke avond, één moedekus. Hé, hey, er hi, is hier, Ans. Welkom. Gisteren, uh, Ans. Ja, Hans is Maar Ans is verheen nu. Eén moedekus. Hé, hey, Ans, Ans, Ans. Even rustig Ga mee. Ans. Adem in, adem uit. Omdat je geen moeder hebt. Ah, oh, Ans. Waar ben je allemaal over aan het raaskallen? Wil ik jou een moedekus geven? Hé, hey, maar Ans, even voordat je doorgaat. Ik ben Anna Margrethe. Oh ja, Anna Margrethe. Anna. Sorry. sorry, sorry dat ik Ans zei. Stom van me. Stom van me natuurlijk. Ik hey. geven. Ja, Niet via de radio, maar gewoon. Ik ga net zo lang met te praten tot ik die lach hoor, ja? Zullen we dat spreken? Ans. Wat uh, zusje? Nou, dat ik te... Ik heb gewoon een moeder, hè? Je bent in de warm, mijn vader is dood, niet mijn moeder. Ja, lekker dan. moet een lage stem opzetten Ja, man? precies, want uh, zo werkt het natuurlijk niet. Ik dacht ja, moet Ja, nou lekker dan. Ja, maar ik spreek toch met Giel? Ja, ik spreek toch met Hans of niet? <laughs> Jongen, ja. Jawel, Ada. Ja, Anna, Anna. Anna. Ik zeg Hans. Oh, het is jouw ja. vader. Nou. Dan geef ik je elke dag <laughs> Een vaderkusje. En dan ga ik niet verbellen. Ja. ja. Ga ik niet verbellen. Hans? Anna? Anna. Ja, Anna. En ga ik niet verbellen. Nee, Anna, Anna, Anna. Ik wil even een mop horen. jij hebt het ook heel moeilijk gehad. Ah, uh, Anna? Ik wil even een mop van Joris, uh, als je... Uh, als je kijkt... Nee, ik doe niet zo gek. Ja, ja, daar komt ie. Daar komt ie. Jij is heel Nee! Dat doe niet! Nee, doe ik echt niet! Nee, ik nee, niet, nee, ga niet in de Ga je niet handen. Nee, dat doe nee, ik niet. niet! Nee, dat doe je niet! Nee, dat doe echt niet hoor! jij weet is wel wie ik ben! Ja, ja. Die doen ons ik heb vandaag ook op Facebook. Ja. Jeroen gaan na twee jaar kanker. Ja, ja. uh, nu hebben we het, we hebben het gelachen gehad. Anna, dankjewel. Tot morgen. Heb je het gelezen? Ja, ik heb het gelezen, ja. Maar ik ga niet meer lachen. Nee hoor, gaan we gaan niet meer lachen. We hebben het moment gehad. Dag, dag. Dag zien nou, Ja, helemaal weg, ook. Ja. maar echt wel top uh, dat ze zo lachen in ieder geval. Oké, okay, um, en met wie spreek ik nu? Hallo, Ries. Hé hey Ries, jongen. En wat brengt jou zo uh, tien over half hier dan? Nou, ik krijg uh, vijf seconden geleden een spontane natte broek. Oh? Van een telefoontje van hiervoor. <laughs> ja, <hè>? Maar <laughs> voor de verder is, ben ik gewoon op ver in de Nou, dat is ook even wat. Wat, wat doe je, hè? Uh, ik zit op de Sofa, jongen. Oh, oké. Okay. Nou, dan zit je in ieder geval gewoon in je eentje in een Nou, lekker hoor, <laughs> Haha! oké. Hahaha. We hebben een filmpje een vraagje. Ja. Wie had er eigenlijk de kaarten voor? Ah. Oh, fuck. Ik wilde het wel echt weten. Wie had daar de kaarten voor? Suna misschien? Oh we, hebben... Mensen, geven we elkaar het weg, ja? Ja, net als gisteren. Ja, natuurlijk, voor dat festival inderdaad, ja. Ja. Nou, daar weet ik even het fijne niet van. Uh, maar laten we inderdaad weer eens een keer even een spelletje doen. Dat, uh, ja, oh, wat doen we dan met de cijfers? Ja, dat leuk. dat vind ik ook een leuk spelletje. Ja, ja. Hallo met Radio. Oh, Oh nee, Ans. Oh, oh. Goeie, Ans. Oh. Geeltje? Ja, hallo. Ja, ben je wakker, jongen? Ja, dat nou, begint een beetje te komen inderdaad, ja. Oh, maar. Nou, ik ga zo naar de wet. Ja. Eh, wil, je eventjes, uh, wil je eventjes voor het idee gewoon nog eventjes meedoen aan uh, het eerste spelletje van deze nacht? Oh, ja, Zadie, ja het maakt is... niet uit. Ik ben overal in. Oké, okay, nou. Hey, goed om te weten. <laughs> Laten we makkelijk beginnen dan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. getal onder de 10. Maar het is niet 4. Oh nee. Oké, okay, zeg het maar. getal onder de 10, maar het is niet 4. 4. Stiekem toch 4. Is goed. Nou. Dat is heel scherp. Daar gaat hij lekker hè. Robin de Rockshop en Do It Again. Een keer. Do it again, Robin naar Roykshop. Het is de single van de week bij de vrienden van de VPRO. Dat vind ik de eigen stijl. 3 voor twaalf. Ja, ja. Echt? Echt, uh, Robin uh, van uh, al die zwurt-zurtjes. Uh, en uh, uh, ja, omdat ze nu met Roykshop, uh, Nou, vind ik dan leuk. Hoe was je dag? Ik, heb je al natuurlijk... ik zie je al s'nachts. Even we kijken, we leven nu uh, woensdag. Woensdagochtend, ja. 14 mei. Uh, dus dinsdag de 13 heb jij het over? Ja. Oké, okay. ik heb geen. Uh, ik, ik, ik, ik weet niet. Nee, is het echt allemaal weer... Nou, dus, nou, wat, wat wil je weten? Nou ja, met, met, met heb je nog uh, mooie gasten gehad allemaal. En, uh, ja, man, uh, een keur aan uh, leuke gasten. Ik had nog even trouwens uh, gisteren ja. ochtend teruggekeken. Met Kees Mayfield en, en Matthijs van Nieuwkeek. Ah oh, ja, ja, ja. ja. Ik, kreeg, ik zag het op Twitter allemaal. Maar van het... goed, dat was maandag of... Nee, dat was dinsdag. Dat was dinsdag. Dat, dat was vanochtend, ja. ja natuurlijk. Nee, ja. ja. dat, dat gisteren. ik. dat was ding van DWDD toen de tijd? Ja, ja. Nee, maar, weet je wat het is dus echt de grap was? Matthijs kwam daar redelijk last minute. Dat hij iets van, oké, lach, ik kom wel even langs. Nou, vind ik helemaal niks ver, om ergens langs te komen. Nee. Maar ik vond het, ik vond het een, een toffe actie. En uh, ik had Kees Mayfield op de speelplaats staan. En echt op het moment dat ik gewoon, wij zitten hier zo, en uh, jij bent Matthijs, en ik ben met hem wat lullen, De kikker ineens krijg ik nou de tering. Kees Mayfield. Dus ik heb hier zo'n knopje, en dan kan ik met mensen achter glas praten. Dus ik zeg alleen maar, regel even dat stukje van toen Kees Mayfield bij de Wereldrijd, toch was? <lacht> ja, en daar ontstond iets. En, en die vage wekker van de Kees Mayfield, ja, ja. die kwam ineens aanlopen, die had hij in eerste instantie voor mij meegenomen, dat kwam allemaal goed. Met een doos met vis, echt van die Volendamse vis en zo. Dat was een soort wieder op zijn Kees Mayfields. Ja, het was echt een paag moment. Ah, het was een mooi moment, hè? Ja, het was echt super grappig. De Kees Mayfields. Maar jongen. ik voelde me toch echt. Ik heb later nog Matthijs een sms'je gestuurd. van... Hey, even voor de goede orde. Ik wist het Ik bedoel, dat was echt niet. Maar uh... Matthijs voelde zich toch niet lullig? Nee, nee, nee, dat liet hij ook nog weten. Maar ik dacht bijna van: je verzint dit niet. Het nee. leek echt een soort geprepareerde actie. En nee, maar wat je zegt, de Kees Mayfield is niet helemaal lekker. Dus Die dan doet is... hij dat dan natuurlijk ook wel weer. Ja, echt, jongen. Fantastisch. Een ja, ik het mooi had... wat hij had uh, gespeeld. Was uh, ja, ja, ja. Nee, zeker, wat is een fantastische plaats. Ja. Nee, het, nee, anders dan had hij inderdaad... Want uh, dat heb ik altijd zo. Kijk, als hij ook maar een klein beetje... Hij heeft echt het nadeel van de twijfel, heeft hij gehad. Ja. Maar ja, uh, wat hij maakt is gewoon echt wel goed. Dus ja, nee, nou, uh... ja. nou ja, dat, dat was inderdaad... Uh, nou, dat was het hoogtepunt van de eerst. Ja, ik zit toch even te denken of ik dingen gehoord heb. Nou, wat, uh, wat ik, ik voelde me bij... Ik zie net uh, hier een tweetje voorbij schieten met karnemelk. Uh, ja. Ik had even een, een powernapje. Nou, dat, was gewoon, dat was gewoon echt gek. Ik had een powernapje tijdens Koen en Sander, hè, Dus dat is gewoon een kwartier, dan was ik weg. En ik kwam terug en ik had dus geen idee wat de jongens aan het doen waren. En het hadden ze net Ed Sheeran kaartjes weggegeven. En ik kwam in die uitzending. En ik zeg voor de gein, bijna een beetje zo van. Nou, laat maar aan, het antwoord was koude melk. En niet dat je daarvoor echt heel erg geniaal hoeft te zijn. Maar ze hadden toch echt al een paar weken gedaan, van mijn gevoel. En dat was toen ook echt het antwoord. En zeker als je terugkomt uit zo'n slaap. Ja, dat nou, is helemaal ja, heel scherp. Het was ook een beetje in de categorie, je had erbij moeten zijn. Maar nou goed. Het is toch niet waar? Het is wel lekker hoor. Ja, we kunnen. je krijgen hier gewoon pijn voor mijn buik van. buik een van. Het is echt. Het Ja, dit is echt. Maar ik heb je hele nacht ermee gevuld. Wow. Alleen met dit. <laughs> ik zet er even op een aparte lijn. Gewoon, als we even omgaan willen, dan kunnen we altijd even naar uh, Anna of ja, Ans. Ik weet nou ineens ook niet meer hoe ze zijn. Anna. Oh, nou, ja. ja. Uh, hallo, wat is jullie? Anna, ja, die ken ik al wel jaren. ik mag wel met jullie. Ja, gaan gaan gaan is die, is ja, dat Is dit die andere werken over gisteren? Niet? Nee, al nee, al ja, dat is over gisteren. Oké. gaan nu doen? Ja. Okay. Ik, uh, ik doe even geen telefoon meer, ik vind het goed. Uh, maar bel vooral, 0909-1336. Lucas, uh, zul jij nog even een mopje doen? Zo, oh, je, uh, hij zat een beetje in te doen uh, Ja, echt, hè? Ik uh, zat even niet op te leggen. Ik oh, nee, even oh, ja. te met light. <lacht> oh, ja, ja, Heavy Light. Oh ja, Happy Light, Lucas. We staan wel achter de ramen, natuurlijk, hè? Nee, hier zit daar wel Oké, okay, nou ik hoor dat hij ook even. Of, of kan jij nu, nu uh, spelen? Oh uh, nee, nee. Ja, okay. Jawel, ik kan zeker spelen. Maar ja. het is niet de beurt en heavy light nu. Ja, nou, wat die, we die, willen. Die zijn nog niet klaar ervoor. Oh oké. Okay. Dus ik ben hier. Uh, okay. Ja, dan uh, doe ik lekker een liedje. Ja, leuk. Oké. Okay. Okay. Heb je een favoriet? <laughs> ja, wat zeg Even in. Uh... Ja, ik zat niet echt op te letten. Nee, ik mag ik je ga uit. lekker bijzitten. Ik luister lekker radio. <laughs> of je nou oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Wacht oh. maar, drukken. George ja. Lucas, helemaal in my space. Oké, oh, ja, mooi. Oké, okay, Lucas, wat ga je doen? Want ik moet je wel professioneel aankondigen. Je weet het werkt. Ehm, um, dit is ehm... Um, ja. Dit is eh. Uh... <laughs> Hij moet rustig helemaal want... ik, uh, ik voel me ineens helemaal fris. Die... Wel. Ja, dat is helemaal. hoort. Toppie. Dit is eh. Uh, free of Mind. Free of Mind? Free of Mind. Je weet het zeker? Ja, ja, die speelde ik dan ook op Lowlands. Uh... Oh ja! <laughs> Ja, dat was ik, het, toen was ik niet helemaal bij Nee, dat weet ik niet, ja. Dames en heren, Lucas Hamming hier, live, free of Look up to the sky. Oh, stars are shining bright. As if they, they're never going to die. Grace is wet and cold. To the thought that I suppose And I'm free of mind But I'm full of dreams And acting like it doesn't seem I'm here I may be weak But I feel strong Every time we walk upon I then grab my hand then we won't disappear And It seems I'm here. I may be weak, but I feel strong time we de baas en Lucas Hamming You, yeah. Echt lekker, lekker bezig. Dat is mooi. He, daar word ik vrolijk ja, Het is, van. is zo tof dat hij ja, gewoon gaat uh, zitten, is, uh, gitaar beschoten. en klaar. Ja, het ja, is mooi. Dat, ik, uh, dat ik, uh, is ja, nou ja, ja, ja, goed, het is een uh, oud en beproefd concept dat er dan verschillende artiesten dingen samen uh, moeten gaan doen. En Kraan, uh, jij hebt hem ook hoog zitten, tenminste. Ik zag een een uh, soort twinkling in je ogen als ik... Uh... Ja, maar ik vind ook eens een baas. Ja, nee, nee, precies. We hebben ook al een keer samen muziek gemaakt. Op nacht of heb ik dat uh, gemist? Ja, ja bij... het uh, uh, te weinig. Oh man, oké, fantastisch. Nou ja, dat dan. Nou, top. Gemakkelijk, <laughs> gemakkelijk. Ja, ja. He, man. Uh, nog twee uurtjes de bende van ellende slash nachtegiel. Uh, met in ieder geval dus... Happy lights, dat ja. hier. Uh, nou ja, Lucas en kraantje, uh, dat zit goed. En uh, ik moet even fietsen, maar dat is meer eigenlijk oh. uh, voor eigen risico. Maar ik heb er ook zin in eigenlijk nu. En dan mag je pas wat eten? Of heb je nu al wat gegeten? Ik weet niet, ik heb hier wel een broodje liggen, dus dat zou dan theoretisch uh, gezien mogen. En wat drink je? Je hebt een heel raar glas met een enorme riet nee, erin. Nee, nee, dat is, dat, is, uh, nee oh. dat is niet om te drinken. Dat is zijn stemoefeningen. Uh, Hé, En wat doe je dan? Dan geef ik mijn uh, stembanden geef ik, uh, een massage van je ademt in. Ja, ik, ik denk ook niet dat ik het goed doe, maar hier leek het een beetje op. Je moest dat dingetje niet te ver erin doen en de oek lang. Nou ja. Is het is een heel groot hoor. Het is een gaaf hoor. Uh, ja, snap ik, ben, ik ben gewoon te koop. Ja, <laughs> maar hoe groot is de kans dat je stem het begeeft? Uh, ik heb geen idee. Je klinkt alweer, nu, nu klinkt je weer fris. Je klopt verschrikkelijk. Ik klink een beetje als uh, Gerard pekton dames en heren. <laughs> Oeh, keiharde porno. Met Sigma. En dan wel eventjes de originele of de origineel. Ja, de grip-uitvoering nog met een stukje Kanye West erin. Ga even lekker fietsen op deze. Hoppa. Nobody to love.